de uitzetting bleek in Polen dat Renata een acute vorm van leukemie had. In Londen zijn gisteravond tientallen mensen gewond geraakt... toen een deel van het dak van het theater naar beneden kwam. Dat gebeurde tijdens een voorstelling in het Apollo Theater. Delen van het plafond kwamen naar beneden. Ook braken door de brokstukken delen van de balkons af. Volgens de brandweer zijn er zeven zwaar gewonden en ruim 80 lichtgewonden. Er zaten ook mensen bekneld, maar die konden worden bevrijd.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 FM. Uh, ja. Goedemorgen of goedenacht, Een van de twee natuurlijk. Het is uh, twee over twee en ik had me dan nog zo voorgenomen om nog heel eventjes te gaan slapen. En toen knalde Martin Garrick het huis in. Wat een gek was dat zeg. Dus uh, van slapen weinig gekomen. Maar we gaan er een topshowtje van maken tot 6 uur met nu. ACDC. De highway to hell. PFM, Serious request. Zo, goedemorgen. Ja, dat had ik al gezegd. Hè. Het is even na tweeën. En, euh, nou ja. Als ik me zo de komende uren blijf voelen, dan is daar niks mis mee. Al ben ik een beetje bang dat het in de loop der uren gaat inkakken. Maar ja, we hebben een, een fijne slaapgast. die al heeft aangekondigd zeker niet te gaan slapen. En dat doet hij ook niet. Want hij is, <laughs> hij is echt wel de hele avond druk bezig met het verkopen van zijn onderbroeken. En, euh, ja, daar is hij ook. Euh, nou, daar, daar, daar is hij. Daar gaat hij zo lekker mee, het is echt ongelooflijk. Ik denk dat hij met zijn. Jan, is dit je laatste doos mee uh, bezig bent? Nou, dat dacht ik. Er stonden er dus nog twee om de hoek uh, oh, verstopt. Toch nog? Maar dat is wel goed, want het is pas twee uur. En ik dacht, ja, hoe moet ik nou mijn tijd vullen? Anders tot tien uur. Dus. Uh, ik red me wel. Ja, nou, echt helemaal top. En uh, je hebt de band ook nog, Je gaat straks nog even één liedje doen. Ja. Sowieso. En. Uh, nou, ik vind. had ik al gezegd dat ik het echt heel leuk vind dat je er bent. Nou, Koen, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik. Uh, ik vind het een eer, allereerst dat, dat ik mag zijn. En uh, en natuurlijk had ik wel gehoopt dat, je, dat jullie me een keer zouden vragen. En ik hoorde al vanmiddag dat jij het heel leuk Dat je er ook naar, echt naar uitkeek. Ja nee, echt dus, waar. Nou, ja. Dan ben ik toch helemaal... Ja. Ik word nooit meer moe. Nou, fijn. Fijn. Um, zo dadelijk meer van Jan Smit. Maar eerst, eerst heb ik uh, iemand aan de lijn en dat is Petra. Dag Petra, goeienacht. Ja, goeienacht, goeiemorgen. Ja. Heb je er al spijt van dat je dat een hebt opgeschreven? Nou, eigenlijk niet. Ja, nou ik ben eigenlijk mijn bed uitgesneld en uh, ik denk zet de tv maar aan, want ik wil hem toch wel even horen natuurlijk. Ja, Ook al ja. is uh, vijf oh. over twee in plaats van kwart over zes. Nou ja, dat is het. Want uh, jij hebt via 3fm.nl een request gedaan. Dank daarvoor. Ja. Uh, echt fantastisch. En daarbij heb jij geschreven. Ja, en dat moet je natuurlijk niet doen. Nee. Omdat ik zelfs om kwart over zes s morgens blij word van dit liedje. Ja, nou dat, dat is zo. Ik vind het gewoon een onwijs goed liedje en. Uh, ja, ik ben er heel blij van. En daarom bellen we je gewoon wakker. Ja, dat blijkt. Om je, ja, om toch te gaan vertellen dat jouw liedje nu op de radio komt. Ja, nou geweldig joh, ik zit tot klaar voor de tv, dus ik zou zeggen laat maar komen. Nou, daar is hij dan, want we hebben het over Chris Cap natuurlijk, onze vriend uit Amerika. En dankjewel Petra, 10 euro voor Liar Liar en slaap lekker voor straks. Ja, dankjewel, graag gedaan en nog succes met jullie uitzending. DJs Paul, Koen en Giel, Here we go. Ja, dat mag je zeggen, ja. Here we go. Want uh, ik heb toch het gevoel dat we zo langzaam maar zeker in een, soort van, ja, in een soort van flow aan het raken zijn. Want ja, uh, nou, we, zijn toch al, ja we zijn toch al even bezig nou met uh, Serious Request. Oké, okay, het du duurt gelukkig allemaal nog heel lang. We hebben ook nog een lange weg te gaan. De eindstreep is voorlopig nog niet in zicht. Hallo. Maar ik, ja, ik kan echt niet anders zeggen dan dat ik, het gewoon, uh, ja, dat ik er wel van geniet. En dat ik het leuk vind. En uh, laten we hopen dat het ook zo blijft. Jan, het is natuurlijk s'nachts na twee, hè? Het is s'nachts na twee en volgens mij uh, horen de mensen mij op het plein ook, hè? Ja, ik check ik heel check, even. Ik... Het is namelijk een beetje, het kakt een beetje in. En het laatste wat ik kan gebruiken, ja, want ik weet dat ik nog tot tien uur ja. moet wakker blijven, is dat het publiek inkakt. Nou ja, ik, ik, ik weet niet. Kunnen jullie, kunnen jullie ons horen, Leeuwarden? Ja. Ja, ik vind het nog een beetje, tam. ik zeg het nog even één keer. Leeuwarden, zijn jullie nog een beetje wakker dan? Ja, ja, ja een beetje. Ja. Ik heb dus niks te veel gezegd. Nee. <laughs> er is een beetje werk aan de winkel. Ja, dus ik dacht zo, uh, de havenzangers, die hebben een liedje gemaakt Koen En jij bent nu na twee, uh, ben je weer aan het werk geslagen. Ja. En ik dacht, dat is een soort van opkikker en dan wordt iedereen weer warm. Er staan jongens ook te gapen buiten nu. Dus als we nou met z'n allen even meedoen. <lacht> handen in de lucht, misschien met een Polonaise. Kijk. Kunnen we even de handen in de lucht, uh, jongens en meiden? Staat hij al aan of niet? Ja. Snacht zo om een uur of twee. Dan nou, nou, dat café, gaat eraf. In de deur op slot. Je weet niet wat je ziet. Licht gaat uit de kaars om aan De gasten gaan in rijen staan Hoogste tijd voor het allerlaatste lied Wat een klassieker is dit, hè? De dit, is toch, dit is toch goud? Hier kreeg hey, ik nou kippenvrouw Ik, een ik vind dit sneaker dus wel leuk, hè? Kijk, in de groene gaat die, hè? Snachts na tweeën jawel, Dan gaan we met z'n allen naar beneden ja. En wij naar boven waar we trouw beloven ja, dat, dat wij vannacht niet Weer slapen, ja. ga, ja, ja, s'nachts na Dan gaan we de keer alleen naar beneden Ja, ja, en wij naar boven ja, waar we trouwen uh, Zie je? Maar je ziet wat er gebeurt, dit, dit werkt, hè? De massa komt in beweging, Koen. Jij ja, had het aangekondigd en het gebeurt ook nog. En, het is uh... gewoon het, ook het Nederlands talen. Ja, ja. Ja, ja, ja, dus zeker. Ja, maar goed. We ja, zitten ook ja. in Leeuwarden. Je moet, die mensen die willen ook... Dat volk wil ook af en toe een volksliedje. Dat is ook zo. Ja, nou ja. En we hebben nog een hoop leuke liedjes uh, te gaan. We hebben ook nog een hoop onderbroeken uh, van jou te gaan. Ja, ik gaan. weer aan de bak. So, uh, uh, ja. ja, ga jij aan de bak. Ik draai even een fantastische plaats. Is aangevraagd door Gwen van IJsselmuiden uit uh, Utrecht. It is Bruce Springsteen. Friday night, then I got fresh out of work. Talking oh. about the weekends, rubbing on the dirt. Some heading home to the family, some are looking to get hurt. of pretty little miss Someday, Mr. Rums gonna lead a better latinist pushing you know on the highway pit? Sometimes we go walking down the Union Track. When I look straight at her if she looks straight back. Working on the highway, laying down the flat top. Working on the highway all day long, I don't stop. Working on the highway, blasting through the bedrock. Working on the highway. To see her daddy but we didn't have much to say So can't you see that she's just a little girl She don't know nothing about the her. We let out on the floor And we got along long right One day the boys came and got her And they took me in a black and white The prosecutor kept the promise that he made on that day And the judge got mad and he put me straight away Every morning to the work where they'll find me. and the Warden go, go swinging on the Charlotte County road, hey, I'm working on the highway, hey, hey, hey. and down the flat hey, top on. Alles is goed van hem natuurlijk. Woehoe! Bruce Springsteen, de boss. And working on the highway. In deze tweede nacht van 3FM Series Request. Waarin, oh, ik wou zeggen waarin je natuurlijk altijd nog kan platen aanvragen. Als je nu lekker vanuit bed aan het, uh, aan het kijken bent. Uh, Giel? Ja, Giel. Nee, nee. Uh, Jan. Oh, wacht even. Ja, ja wat De de Belga Moet ik de, de deur openhalen? Ja, zou je even willen kijken wat ja, ik ik oh, weet wie die oh, die nou, voor de deur staat. Oh, staat. Goedenavond. Dat oh, is eh uh, da ja, Dat is sorry, Renis. Hallo. Hallo. Ja. Hey. Deborah. Hallo Debora en Debora en jo Johan. Johan Bosch en en George. En rapper Charles. Rapper Shors. Nou, je ziet wel dit heb ik net geprobeerd. Toen lukte het niet. Jij komt binnen en de hele dat is een rep. Ja, dit moet ik even uitleggen, ook aan de Mag mensen die dit Ik straks niet met hebben. u op de foto. <laughs> ja, u wel hoor. Ja. Jongens, kom even. kom bij de huis in. Hey Johan. Hi, hey. Misty. Hey. Sjors. Ho, Koen. Hey, fantastisch dat jullie zijn. Kom er even gezellig bij. Uh, Rienus, pak die microfoon met Deborah. Als Sjors en hey, Johan even deze microfoon pakken, dan ga ik even aan Jan en aan iedereen uitleggen uh, wat dit te betekenen heeft. Want wij van de Koen en Sander Show, Sander en ik, dachten we gaan iets doen. We gaan een liedje maken voor Serious Request, voor het Glazen Huis. En wij roepen de hulp in van internethelden. Um, punt org. Punt, ja, ja. <laughs> punt org. Heel goed. Van, uh, nou ja, van, van, van artiesten uit Nederland die het is gelukt om, om heel veel hits uh, te krijgen. En uh, die staan nu gewoon allemaal op dit Onchristelijke tijdstip van tien voor half drie hier in het Glazen Huis. Ja mooi, dat is hartstikke mooi hè. Rinus, wat fijn dat je er bent. Hoe is het met je? Hartstikke goed. Je hebt je, hebt je warm aangekleed. Is het zo koud buiten momenteel? Nou, ik verwacht hier een halve half steden tocht. Ja. Oh ja, natuurlijk. <laughs> Want je gaat naar Leeuwarden. Ja, nee, ja. Dat begrijp ik ook. En uh, we hebben shorts natuurlijk. Mm -hmm. Hallo. Hallo Shorts, hoe is het met je? Goed ja en met Joe? nou ja met mij ook wel eigenlijk ja okay. een beetje een beetje aan de slaperige kant maar heel goed en uh, wie heb je meegenomen Rinus uh, de Bor heeft vandaag meegenomen nou wat leuk ja. de Bor komt hier voornamelijk voor Jan heb ik het idee eigenlijk hè uh, ja Jan Smit ja, ja daar zit hij in no, Leven en no. lijven Even iets ja iets maar doe het in de microfoon, ja. want dan kunnen we je ja. even horen, Deborah. Um, ik wou even een mededeling doen voor de regering. Oh. Ik vind het een beetje jammer ja. dat ze zo bezuinig op gehandicapten en op bejaarde mensen. Precies. Ja. Dat nou, vind heb... ik heel jammer. Dat, nou ja, dan heb je het in ieder geval maar gezegd, Dat wou uh, ik even nou, zeggen. Heel goed. Nou, ik hoop dat de regering uh, niet slaat. Want, want ja, ik weet de regering, om tien voor half drie slapen ze ja, meestal. Ja, dat he? is lastig waar. Ja, ja, nou, ik uh, ik heb nog iets voor de veiling. Je hebt iets voor de veiling? Ja. ik, ik pak hem meteen, Posters en handelen van die ding. Oh, dat is allemaal uh, zangerines uh, ja. spul. Heel goed. Ik, ja. goed. ik heb toevallig ook nog iets voor de veiling. Nou, als George. je het goed vindt. Ja, nee, nee, nee uh, maak ons gek. Sjors, grijp Mijn naar... Mijn t-shirt. Een shirt voor jou? Een shirt. Gesigneerd en wel? Gesigneerd. Gedragen, neem ik aan. En Oh, maar dat is heel mooi. Er staat ook echt op rapper Sjors. Waar ja, druk? Ja, ik heb mijn best erop gedaan. Nou, ja, dus, dat zie uh, ik. Ja, ja. Wat staat er ook op ja, ja. de linkerbouw? Loving my fans, ja. loving my fans, ja. loving, loving my fans. En en uh, want ik, sorry, George, maar ik heb, uh, ik kende je niet tot, tot voor uh, tot, tot, tot net zeg maar. Nou, uh, een man bij het hond heeft uh, George groot gemaakt. Oh, Oké. Okay. Kan ik je vertellen? Ja, want daar heeft hij veel in opgetreden. En uh, ja, kijk, het ding is, we hebben dus een liedje gemaakt. Krijgen nou, we wel bieden dan al? Kling... Wil je nu al bieden? Ja, ik bied een tientje. Het is zo. Nou ja, Jan Smit. Biedt het eerste, eerste tientje, tientje is al geboden. Dat zeg ik. Al oh, geboden. Ja. Zo is het. Uh, wij hebben nog een broek. Varines met handtekening. Varines en Deborah. Kennen we dat ruilen voor jouw slipje? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, het jammer, ja. een hele rare winding. Uh, dit Jongens, we gaan, we gaan even. Uh, uh, zullen we het liedje gewoon gaan doen? Want uh, we hebben namelijk een, een plaat gemaakt, Clean This ja. Shit Up, hè, zoals de titel is van, uh, van, uh, van de actie dit jaar. En um, We Are The World hebben wij dan omgedoopt tot We Are The World Wide Web. Omdat jullie natuurlijk ook voornamelijk bekend zijn van internet. Ja, het zal bijzonder worden denk ik, maar zullen we het maar gewoon gaan proberen? Ja, we gaan het doen. Okay. Ja, zin in. Oké. Okay. Jan, wat je nu gaat horen... Er komt ooit nog in jouw voorprogramma te staan, denk ik. Here we go! Het is kerstmis We vieren alles ouds van oudsfeest Dank je Rines. En met kerstmis Proosten we op het jaar dat is geweest En in ons land van rijkdom Vieren wij gezelligheid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 De Borre, je moet wel bij je goede microfoon blijven staan, hè? Ja, ja. Ja, ja. ja. ja. dat is een gegeven mee. Ja, dat hoort er ook bij, hè? Er is veel meer dan alleen wij zelf Lekker, ja, ja Heel goed. Te veel kinderen zonder hoop Zonder schoon en stroomend water Die sterven aan buikloop. De donkere dagen die ze kennen zijn de zwarte dagen van rouw. En is dus blij dat zij het zijn. In plaats van jou. En er wordt dit jaar geen kerstgeweer in Afrika. Nog één minuut weer. Ja. Ja. iedereen. Ja. En nu toch niet alleen Kinderen met en diarree, diarree niet worden, sterven door uitdroging Elke dag 2200 kinderen, dat zijn ruim 70 volle schoolklassen per dag Elke dag 2200 kinderen, dat zijn ruim 70 volle schoolklassen per dag Clean shit yeah. Ja. ja, Johan heeft ook echt geroepen, dat is echt uh, top. Uh, ik zou zeggen, uh, Leeuwarden en de jongens hier in de studio, applaus voor jezelf. Ja. En Rinus maakt op dit moment het publiek even helemaal gek, natuurlijk, met zijn speciale move. Doe, doe me even voor de mensen hier, Rinus. Want dit is de. Kijk. En als Leeuwarden dat dan even overneemt. Kijk. Ah, Daar kan ik gewoon jaloers naar kijken. Ja. ja, vorige week woon ik nog in het Gelderom, hè? Ja. Nee, ik heb je ook gezien bij de volgende ja, kermis. Ja. Daar uh, stond je ook op te treden. En als je dan uh, ziet hoe je, die, ja, hoe je op... dan die hele menigte gewoon inpakt en met één met simpele nou, dat staat handbeweging, toch op dan denk ik, ja, had ik dat maar bedacht, weet je wel. Ja, dat staat toch op YouTube. Nou, we gaan hier even foto's van maken. En uh, jongens, onwijs ja, maar... leuk dat jullie allemaal wilden komen. Ja, dit uh, ik, ik, ik, dit, dit, ja, dit is al een hit, Jan. <laughs> Hij is te krijgen. Ehm, ja ik, nou nee goed, laten we daar niks over zeggen. Maar uh, ik denk dat iemand een beetje op de foto wil. Nou dat is goed. En een onderbroek van je wil hebben. Ja hoor. Ja. Hebben jullie al een boxersort? Dat is mooi. <laughs> nee? Dit is Digits. I'm up and down. All I see is opportunity. What would be cool to be. Mm. I'mma be just that, that and a lot more. Got my life, hope you got yours. I said, hey, amen, nothing gon' bring me down today No, sir, no way, no way People gon' say what they gonna say And that's okay And that's okay Can't bring me Now, last night was one for the books. It turns out the goofball all ain't as dumb as he looks. I told Mr. Employer, take one in the tush. In other words, Motherfucker suck a dick and I poof. Not all woof, I ain't got it was part. That's my bitch there. Dog carved dead or some bark. Weakly hips on the ark. But today is all about the future. We will embark in. Give me the moolah I need to kill bills like Boomer. Send that broad in, I'm a schooler. Early in the morning. Dick hard and I'm yawning. Reach for the roach by the wife's. Still snoring, it ain't no biggie on the west side Old Amsterdam, that's the best high So notorious for this glorious business Of so getting people there burning. This I is said hey, if they gon' bring me down today No sir, no way, no way People gon' say what they gon' say And that's okay Yeah, from 88 till infinity, being this awesome serendipity. Witty really me, he will be in class. But for really me, instead of kicking ass over here like you meant to be. Hold up, hold up, why is you nagging? Overreacting, that shit ain't attractive Get up, get active, and start feeling like You are the best thing, the man has ever crafted It ain't the end till we all see the good life Whatever that may be, it's on you like If you happy clipping old folks toenails or All y'all means gon' make a foot look right No judge, I ain't without that That shit for the punks, quit all that I wanna look back and say, yeah, I did all that That be we, my bro, and I, and I said, hey Don't bring me down today. No sir, no way, no way. I'm gonna say what they. De uh, Jam. Goedemorgen, Erik Boelsma uit Wolvenga. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, zo heet je toch? Ja, klopt. Dat ben ik. Nee, dan ben ik goed geïnformeerd. Dat even voor, voor de duidelijkheid. Hey Erik, ben je nog wakker of ben je net wakker? Ik ben net wakker. Ah, ben je toevallig wakker gebeld? Eh, correct. Ah, nou ja, ik moet zeggen, ja, zo klink je helemaal niet. Je klinkt eigenlijk best euh, nou, fris en fruitig. Ja, ik heb even opstarttijd gehad, maar ik ben er helemaal bij. Oh, heel goed, heel goed. <laughs> ja, Erik, ja, nou ja, excuses dat we op dit tijdstip even bellen, maar je hebt een plaat aangevraagd en uh, die gaan we draaien. En ik ben ook heel erg blij dat je me hebt aange aangevraagd, moet ik zeggen. Ja, ja. Maar je hebt er ook een verhaal bij, toch? Ja, klopt, ja. Ja, ja, ja, ja. Uh, ja, plaat die heb ik aangevraagd. Uh, een collega van mij die is in uh, Afghanistan gesneuveld. En uh, dit uh, nummer werd op zijn uh, afscheid uh, gedraaid. En uh, hij heeft veel feestje en uh, ik ook. En uh, gewoon lekker allemaal met die plaat. Dus, uh, Oké, okay. okay. dat is een heftig verhaal. Ja. Want jullie waren ja. samen in Afghanistan of was jij daar? Nee, nee, nee. Hij zat bij een andere club en mm -hmm. uh, ik was destijds in Nederland. Oké. Okay. Ja. Okay. En uh, mag ik vragen hoe, hoe dat is gebeurd? Uh, ja, een, een aanslag met zo'n bermbom, hè? Okay. Dus dat, uh, ja, ja, ja, ja. ja, heftige shit. En uh, ja, je, je weet, uh, nou ja, als je naar zo'n gebied gaat, weet je dat je een bepaald risico loopt. Maar je verwacht dan toch niet dat zoiets gebeurt natuurlijk. Dus ik kan me voorstellen dat het uh, rauw op jou en uh, ieders dak viel. Ja, dat klopt. Ja, je weet dat het, uh, het gevaar uh, er en ja. Uh, ja, het gebeurt. Dus uh, dat is gewoon klote. Maar dat, uh, ja, we moeten door. En uh, dit is ook gewoon weer iets om, uh, om even weer op terug te denken. En uh, het is gewoon een goede, goed stukje muziek. Ja. Nou, je hebt helemaal gelijk. Met een goed stukje muziek bereiken we heel veel. En kunnen we ook in dit geval uh, Jeroen herdenken. Jeroen Houweling, want uh, daar gaat het om. Hij is uh, omgekomen in uh, Afghanistan. Uh, Erik, dank voor uh, nou, een mooie plaat en uh, een, een triest verhaal. Maar uh, ja, toch mooi om op deze manier Jeroen te herdenken, toch? Ja, inderdaad. Ja, hartstikke bedankt. Goed. Erik, dankjewel. En de laatste vraag. Hoeveel heb jij gedoneerd voor deze van Guns N' Roses? 25 euro. 25 euro. Dankjewel, Erik. Alsjeblieft. Hoi. Welcome to the jungle! Welcome to de jungle van Guns N' Roses. Hier bij het glazen huis. Hier in Leeuwarden. Daar uh, gaat wat nee. gebeuren op dit moment bij de brievenbus. Uh, hallo, lieve mensen. Hallo. hallo. Nee. Even kijken wat ik zie. Ik zie uh, drie man en twee vrouwen. Nee. Hallo. Is, is het koud buiten eigenlijk? Ik heb geen idee. Nee, valt heel erg mee. Gewoon uh, uh, wel, ja? Valt, uh, ja, valt oh, heel erg mee. Oh, ja. gelukkig. En het is droog, dat is ook fijn. Absoluut. Ja, heel uh, goed. Ja. Hey, maar uh, even kijken. Ik zie één baard. Ja, dat is correct. En een tondeuze. Ja. En uh, ik ja, god ja, ik kan wel eens een beetje raden wat ermee gaat gebeuren. What's maar the story? Vertel eens eventjes. Nou, wij hebben zeven weken geleden hebben wij uh, tijdens een uh, hele gezellig samen zijn wij een weddenschap afgesloten, Koen. En uh, de weddenschap was dat ik mijn baard ging laten staan. En dat we hem zeven weken later voor het goede doel. Voor uh, geld, eigenlijk voor elke millimeter zou ik 10 euro krijgen. Uh, de opbrengst is iets hoger geworden. Oh. Uh, maar voor elke millimeter zou ik 10 euro krijgen en uh, ja, dan zouden we hem hier uh, ritueel af gaan scheren. Oké. Okay. En aangezien ik de tondeusen zie, dat gaat nu dus, dus as we speak gebeuren? As we speak. Oh, Oké. Okay. Um, ik ben toch heel veel benieuwd uh, hoeveel centimeter? Uh, of millimeter, zo? ongeveer op uh, 25 millimeter. En je baard? Ja, dat is mijn baard. <laughs> ja, je natuurlijk. We gaan we niet afscheren. Gijtje natuurlijk. Dat zou wel zijn als je die ook even ritueel meenam, Dan zou je meer opbrengen. Nee. Hey, maar hoeveel heeft uh, dit grapje jullie, of ons opgeleverd eigenlijk? Het gaat 450 euro. Ah, mooi bedrag. Een heel mooi bedrag. En dat voor een, uh, voor een baard. Ik zou zeggen, ja, uh, gooi het geld uit de brievenbus en... Uh, door? En laat het... gaan. Gaan ga, ga en dan dat de baard. Doen. Blijft ah, En uh, dat, gaat, dat gaat hij ook echt meteen. Hup, de tondeuze wordt erop gezet. Heb, heb jij wel eens een baard laten staan, Jan, eigenlijk? Of nou, niet? nu eigenlijk. Ik, oh, uh, okay. <laughs> Dit, dit, dit, maar dit is, uh, ja, maar dit ik is, ik heb, ik heb er vandaag niet geschoren. Dit is van uh, anderhalf dag. Nee, maar ik bedoel, heb je wel eens echt dat je echt een beetje nee, een maar dat. Dan ja, ja, nou moet ik zeggen dat het eigenlijk nu pas het ja. laatste, het uh, laatste oh, jaar. Ja, je, ja, pas echt helemaal door. Oh, ja. Ik ben natuurlijk nog jong. Hè. ik hebben nog een broekje Ja, dit is ook zo. Maar ja, toch ja. Maar ik zou dat best wel uh, willen. Oh, zijn oh, hoofd. Oh, zijn hoofd gaat ook mee. Volgens mij was dat niet helemaal de afspraak, maar. Zijn hoofd gaat ook mee. Zat dat bij dat geld inbegrepen? Ja? Oké. Okay. Dan moet je de zijkant ook doen, vind ik. Dat ziet er mooi uit. Goed bezig, jongens. Dankjewel. En uh, we blijven jullie volgen natuurlijk hier voor het glazen huis meekijken. Dat kan, voor het geval je dat nog niet doet natuurlijk. Gewoon via televisie en internet en al die bekende kanalen. Hey, ik heb hier wat eventjes uh, zin in. Overigens, Janja gaat straks nog een liedje doen, hè? Ja, en ik dacht zo... Uh omdat het een muziek, uh, spektakel is. Denk je voor de music van Abba. Dat ga je gewoon, je gaat het. En dan zelf... een beetje akoestisch oh, lekker klein. Okay. Uh... Ja, dat, mooi. Ik kan er niet wachten. <grijg> nee, echt nou, Ik ben, echt... ben serieus. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Maar eerst gaan we even een beetje warm springen hier in Leeuwarden, denk ik. Of in ieder geval even een beetje. Ja. Uh, als het nog niet koud is buiten. In ieder geval gewoon een beetje sfeer erin brengen. Want ik vind dit zo'n fijne plaat van de Kernde Kraft 400. <tied> Sure. Kernkraft 400 voor 100 euro aangevraagd door Wilmer van der Gaas. Ja, Wilmer van der Gaas, dat staat terecht. Gils Magnetron plaat staat er ook bij. En Harm Vos vroeg hem aan voor 10 euro het lekkerste springnummer ooit gemaakt. Zo schreef hij via 3FM.nl. Ik ga meteen eventjes door, want ik zie dat er heel veel platen zijn aangevraagd van Churches. En Churches is echt een band die we nou ja, de laatste tijd vrij veel hebben gedraaid bij 3FM. En dat zie je dan ook meteen bij Serious Request... Dan, ja, dan komt dat ook weer terug, dat is leuk. En nogmaals, als je een plaat wil aanvragen... dan kan dat zelfs op dit tijdstip... zitten ze voor je klaar daarbij het callcenter op 0909-1336. 0909-1336. Hier op links zie ik dat uh, de laatste voorbereidingen worden getroffen... voor uh, zo dadelijk. Wat zeg je, Jan? Jullie zijn al uh, klaar? Oh, dat gaat heel snel. Nou, nou ja, ik kan ook nog even... Nou ja, nee, de muzikant... Ach ja, zo gaat het ook. En we gaan meteen spelen, kan ons het schelen ook. Want ja, Jan, die... Uh, die wilde al heel lang ABBA horen, want op een of andere manier is dat iets, ja, dat, uh, ja, dat, is, dat, is, dat is een beetje jou, jou, de brandstof van je leven, lijkt wel. Uh, Kom even bij de merken, want anders hoor je niet. Als ik ABBA hoor, dan krijg ik een heel apart gevoel van binnen. En, uh, <laughs> ik, ik vind gewoon de muziek van ABBA, dat heeft te maken met Björn en Benny, ja. dat zijn twee fenomenen. En die hebben echt uh, ja, muziek gemaakt die, uh, die je nog steeds hoort, ze hebben maar een paar albums gemaakt en dat zit zo geniaal in elkaar. Dus los van uh, alle gekheid op stokkie, maar ik vind het gewoon echt een top band. Hey, uh, even nog iets, ik lag net in bedje en ik was even wat deentjes uh, aan het checken... Nog wat, wat er allemaal geschreven werd over Series Request. En toen kwam ik bij een interview van jou, volgens mij van gisteren of zo. En uh, was ik even op, oprecht benieuwd, naar, nou, want uh, daarin heb jij gezegd... dat je de laatste jaren beter bent gaan zingen. Is dat, uh, is dat ook zo? Nou ja, ik vind mijn stem mooier en dat heeft te maken, onder andere, ik ben twee keer geopereerd. Dus uh, de eerste keer toen is eigenlijk uh, ja, de heesheid, als het ware, weggeknipt ge ge en ge gesneden. En ik ben ook doordat ik zangles ben gaan volgen, uh, ben ik gewoon duidelijker gaan zingen. En uh, ja, ik vind dat, dat is ten goede gekomen aan mijn stem. Ja. Maar als ze nog iets meer wegknippen, dan ga je dan ook nog weer mooier zingen? Of? Nou nee, want als ik nog een keer geopereerd zou worden... dan zou dat ook de laatste keer zijn. Want het heeft, niet het, het heeft geen eeuwigheidswaarde. Nee, oké. Okay. Nou ja, wilde ik even weten. Vind ik mooi. Ja. Nou, dan gaan we naar jouw mooie stem luisteren. Uh, wij ik gaan ga er klaar voor En uh, hopelijk jij ook. Want daar gaat hij Hier live, in het glazen huis. Jan Smit en zijn motherfucker-band. Dit is ABBA.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 I'm so grateful and proud All I want is to sing it out loud Oké, okay, mensen op het plein, daar gaat ie So I say thank you for the music The songs I'm singing Thanks for all the joy they're bringing Who can live without it? I am in all honesty, what would life be Without a song or dance, what are we? So I say thank you for the music For giving it to me Mother says I was a dancer Before I could walk As I began to sing long before I could talk And I've often wondered how did it all start Who found out that nothing can capture a heart Like a melody can Well, whoever it was, I'm a fan the songs i'm singing thanks for all the joy they're bringing who can live without it i ask in all honesty what would life be without a song or a dance what are we so i say thank you for the music for giving it mooi Jan. Nou, ah, nee, dat, mens, ja, nee meen Ben ik serieus? Kan, kan je het hele repertoire nu ook van Abba? Zou ik er nog eentje? <laughs> ja, ja. Ja, nou ja. Ik doe wat. Maar is uh, Kan jij zo SOS oplepelen? Ik noem maar kan je, ja, ben, De teksten? Kijk, ik moet even de tekst. Nee, op. precies. Maar dan gaat het meteen uh, meteen doen. Nou, nah, echt mooi. Ik neem aan dat de band zo langzamerhand uh, het bedje gaat opzoeken. De band mag uh, ja, die, die zitten uh, ook al. Ze willen ook wel blijven zitten, maar in principe, ze zijn klaar. Ze mogen weg, ze mogen blijven zitten. Nou ja, oké, okay, nou, laten we het anders even afhangen van, van als, als er nou echt veel geld wordt nog geboden op een liedje. Kijk dan. dan de prijs maakt het dan, dan Nee precies. Nee, voor de, nou, dus, als jij nog een keer Jan Smit wil horen optreden of zien optreden hier in het huis. En Dan is dit het moment om uh, nou ja, dat snel even door te geven. Want dan gaat het gebeuren. Op 09091336 of via 3FM.nl kun je dat doen. Ik had het net al over deze band. Wat een goede plaats van Churches. Lies. Nice. Wouter en André zijn ze mensen die deze echt fantastische platen hebben aangevraagd. Chill, heel, heel. Churches en Lies. En uh, churches, dat Churches, uh, dat schrijf je, dat is, dat is wel grappig, met C-H-V-R-C-H-E-S. Ja, een soort van uh, net iets te ingewikkelde afkorting eigenlijk. Hier buiten bij het glazen huis, ja, je gelooft het niet, tenminste ja, ik... Ik denk dat ja, het is er midden in de nacht, maar het, uh, ja, het gebeurt toch echt. Staat er gewoon weer een cheque voor de deur? Dat wil zeggen, de cheque is niet uit zichzelf komen lopen natuurlijk. <lacht> <lacht> Daar horen wat mensen bij. Hallo allemaal! Hallo! Hey. Hey. Hey. Oh, jullie zijn met een hele groep ook, hè? Ja! Met, hoe, met hoeveel zijn jullie? Met 44 man! 44 man? Ja! ja. Zo! En uh, die 44 man hebben denk ik iets, nou ja, iets gedaan wat in ieder geval ongelooflijk veel geld heeft opgeleverd. We hebben twee dagen lang hebben we onszelf opgesloten in het glazen huis. Nu met 44 man, met een man of acht, en uh, we hebben ook een veiling gehouden en een schoolfeest. En, een en het heeft het mooie bedrag van uh, 17.668,85 euro yeah, 85 cent opgeleverd. 17.668 euro en 85 cent. Ja, ik, maar moet je me toch even uitleggen hoe je zo'n gigantisch bedrag bij elkaar kunt halen door uh, een veiling te organiseren en een paar plaatjes te draaien. Ja, gewoon veel promoten en je, je veel laten horen. Ja, geweldig. echt fantastisch. Uh, dankjewel. En uh, ja, maak nog één keer heel veel herrie, zodat iedereen kan horen dat jullie uh, meer dan verdiend hebben. Hey! Hey! Hey! Wow. Jongens, bedankt. Yeah. bedankt. Ja. Bedankt. bedankt En nu wat ga je doen? Ga je er nog de stap in? we we nog... graag nog een liedje. Oh, een liedje. Ja. Nooit meer slapen, van Jelle Klan. No oh, nou, weet je wat? Die ga ik er meteen even halen hey, vind jongen. ik wat zeg je? Oh, dit. Ik het niet helemaal Oh, want ze willen iets anders horen? Focus! Ja, ja, ja, ik ken Jullie praten allemaal door elkaar, dat hoor ik helemaal niet. Focus! Focus! Oh ja, Nou, dan wordt het toch yellowknop. Want ja. <laughs> ik vind het toch wel een beetje het thema voor deze nacht eigenlijk. Uh, ik stel zo voor, ook iedereen die op dit moment Sears request volgt, nooit meer slapen. Dankjewel voor 17.000 euro's. Drink weinig, met de bitch doe m'n ding veilig Ups en downs, fuck around Grote back, stand your ground Herken die clowns maar ik ken ze niet En ik lach niet met mijn enemies Zit me in de club wat ik klaas niet Ik klaag de wonen, een barbie een gaan Mannen zijn op stacks en blokken. Low life, ik en niet met m'n fokken. Pak shows, stack gekoppeld. Weer een clip, of een mokro. Check rewind, check m'n slow-mo. Oude clip of nieuwe clip. Backstage in the shit. Waste it, party and bullshit. Wij zijn hier, wij doen dit en doen dat, jij doet niks. Bij mij hoort bij het toerist. Meet baby, hoe Laat je zien wat true is. In de club ben ik foolish. Deze dagen gaan we ons misdragen. En ik heb die glazen, een meisje mag niet graper. Niet graper. Deze weken verbrand al je tekens Ik gooi mijn wekker weg ver, Want ik sneeuw en ik nees een wonder Hou op van een feesten, dus ik pop op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 Zeg nooit meer slapen. Nooit meer slapen. Nou ja, af en toe een klein beetje dan. Oh, dan wordt hij door een uh, door de brievenbus gegrild. Ja, je kunt ook gewoon de microfoon pakken, dat is een stukje beter. Succes! Beetje. Hi, hallo! Zet hem op, hé hey, toppers! Ja, dank je. Jullie zijn echt toppers! Ja, ja, jullie zijn toppers, want jullie hebben geld gedoneerd volgens mij. Ja! Hello. Sorry, ik heb nog drie euro over. Is dat goed? Nou ja, alle kleine beetjes helpen zeggen we altijd, hè? Oké! Okay. Da dank jullie wel, dames. Alsjeblieft jongen! Doei doei. Ik heb zo'n klein beetje het idee, Jan, dat ze een uh, klein drankje op hadden, maar uh, goed. Zo dadelijk deel 2 van de Graveyard, want ja, we bestaan uit vier delen vannacht. We gaan voorlopig nog niet slapen, deel 2 van de Graveyard. En vraag jouw fijne plaat, mag natuurlijk allemaal. Via 09091336. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM. 3FM.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 I'm back in Liverpool and everything seems the same But I worked something out last night That changed this little boy's brain A small piece of advice that took 22 years in the make And I will break it for you now By the town that's. Let's her support to Joy Division van The Wombats doet ook weer erg denken aan Serious Request. En dan moeten we terug naar Den Haag. Ja, ook in Den Haag stond ooit het glazen huis. 2007 was dat met um, Michiel Veenstra, Rob Stenders en Gerard Ekdom. Dat was het ja. En die ging ook helemaal uit hun plaat op uh, dit liedje. Blijft ook nog steeds leuk om uh, te horen. Aangevraagd door Pieter van der Plas onder andere voor 15 euro. En Jesper Neleman vroeg hem ook aan voor 20 euro. Dank, dank, dank, dank, dank daarvoor. Ondertussen hier het Glazen Huis in Leeuwarden. Het ziet er wel, het ziet er ook vanuit, kijk als je vanuit, uh, vanaf het plein naar binnen kijkt, ziet het er ongetwijfeld grappig uit. Maar ik moet zeggen, als je van binnen naar buiten kijkt, ziet het er ook heel leuk uit. Sowieso de bomen zijn allemaal leuk versierd met lampjes, maar dat heb je misschien op televisie al wel gezien. Maar ook de gebouwen worden hier verlicht. En het valt eigenlijk nu pas op, nu zijn ze bijvoorbeeld rood. En nu verandert die rode kleur langzaam in een paarse gloed. En het geeft een heel soort van uh, futuristisch effect. Dat is zo uh, mooi gedaan. Nou ja, dan kijk ik hier op rechts en dan zie ik uh, een paar uh, nou, vriendelijke dames hier bij de brievenbus staan. Hallo! Hallo! Hey, met, met echt een, een, een mooi serious request spaarpotje in je Zelf handen. Zelf geknutseld. Zelf geknutseld, geknutseld. Ja, echt waar. Oh, ik, ik dacht dat, dat hebben wij dan, uh, dat kun je ergens krijgen. Maar dit, dit is een, uh, een uniek model. Ja, dat is op. Dus ik moest hem zelf printen en zelf in elkaar knutselen. Maar dat heb ik allemaal over het goede doen. Nou, heel goed. Heel goed. En uh, heb, waar heb je het ergens neergezet? Op je werk of wat? Nee, ik heb het uh, thuis neergezet het in thuis? de kast. Ik heb ouderwets lege flessen verzameld. Oké. Okay. Lekker kinderachtig. En ik heb er 782 verzameld. Ja. En wat losse donaties. En daarbij kwam ik op 226,50 euro. In 50 zo, zo, zo. Wat leuk zeg. Ja. Oh, met wat met, met, met lege flessen. Wat goed. Ja, en ik ga het even in het gootje gieten. Het ja, precies. Ik zag Jan al kijken. Maar er is een, een, een, is een soort een grootje gemaakt. En, uh, en dan, kun je dan, dan, dan kan dat kleingeld er heel makkelijk doorheen. Hè? Nou, kleingeld. Ik zie trouwens een hele hoop groot geld ook wat er doorheen gaat. Helemaal top. Helemaal goed. En zo is het gewoon echt nog wel heel gezellig hier in Leeuwarden. Met er toch een hoop mensen die gewoon nog voor de deur staan. Zijn jullie nog wel een beetje wakker of niet? Ja toch? Ja, precies. Ik zie allemaal die handen. Die gaan zo'n beetje zo omhoog. Van, hey, ja. En ik kijk ondertussen ook even in de administratie. Want... Uh, ja, er wordt ook gewoon nog veel aangevraagd, dat is mooi. En, en dit is een man, en als ik me niet vergis, gaat hij ook mee voetballen komende zaterdag. En dat is iets, uh, ja, ik mag officieel zeggen, dat is morgen al. Want ja, het is toch vrijdag nu. Um, daar kijk ik zo ontzettend naar uit. Ja, vorig jaar heb ik er zelf aan meegedaan. Ja, ja, iets met een gemiste penalty. En daarom is het maar goed dat ik nu in het glazen huis zit. En dus uh, ja, niet mee kan doen. Maar er gaat weer gevoetbald worden. Um, Sander, die uh, heeft een team om... om, om Sander mij mijn Sander. Een team om zich heen gebouwd met allemaal uh, fijne voetballers. Echt bekende voetballers ook nog. En die gaan het opnemen tegen, ja, echt goede gasten door Het RTL Sterrenteam. Aankomende zaterdag gaat dat gebeuren. Na afloop van de wedstrijd uh, van NAC daar in Breda. Nou daar komen we nog ongetwijfeld op terug. Maar hij gaat er ook aan meedoen. En dan heb ik het over niemand binnen dan Kraantje papi. Komt uit Groningen hier vandaan. En hier hoor je hem nu, met waar is kraan. Ik kan me zoeken in de kroeg, in de club, in de disco, op de buf. Je kan me zoeken bij de bar, want ik weet zelf niet waar ik ben zo fucking in de bar. Ik me zoeken in de kroeg, in de club, in de disco, op de buf. Je kan me zoeken bij de bar. Like Zelf crane weet niet waar de ka nu is. Ik ben de bom, dicky, bom, bom, bom, bom, dicky crane, diddy. en kitty van de ditty, come je you hurt. G-City is hurt, yeah. En met mijn M-Max tussen de dirt, yeah. En met een NY cap en een NY back is een NY magic en NY swag. Jij bent de type met die anti-swag. Jij tank jezelf op die anti-sex. Nasty, ik ben volop sexy, faxy, axy. Chickies met die assy. Wiggles zodra ze de kit met de volle flesie. zien. Wiggles zodra ze de kit en ze flappen cashie. Heel, ark, ark, de ark is binnen. ark. Ark de Ark is binnen Ark Ark de Ark is binnen Yo DJ doe maar lekker van die Ark is spinnen De zaal gaat los Jiggy komt op Het loopt rond en in de kapops Ark wordt chill bij Kees en een En Iedereen is los maar eentje die mist Oh niemand weet waar kraan nu is Niemand weet waar kraan nu is Niemand weet waar kraan nu is Je kan me zoeken in de kroon In de club In de disco Op de pub. Je kan me zoeken bij de bar Want ik weet zelf niet waar ik ben Zo pakken in de bar om me zoeken in de kroon in de disco of de bus je gaan me zoeken bij de bar. Bij een bitch. Zelfs brain weet niet waar de kraan nu is. Met een boom, check out like a boom, boom, Met een bang bang, boekie, kick een haal in de boek. Hey. Oh, kap, volg hem in de stoel. Stool. fucked up. De bar in de kroeg, ja, meer sneller. De fles bestellen, de in je lokale kroeg pot nekken. Lekker, backpacken, metal rappen, verder even knekken Met die stekjes die verrekte lekker pekken Great, shake your palm, palm, shake your palm, palm. Met die assen in de lucht en je bek op de ground ground. Yeah. Keek in de ground ground ground. De dek het gevochten vol op de tongs. bij de play, getong bij de bar. Geneukt op de play en gekost op de bar. Ten koste van alles gaan we vallers in het pad Maar we fucking in de bar, zwijmen lot tegen de bar. bar. de zaal loopt leeg, kraan ontbreekt. Chris gaat naar huis en faks is op Kakzoek, Nick, Thijs en Martijn De kraan is weg, waar maar kan die nou zijn? Want niemand weet waar kraan nu is Niemand weet waar kraan nu maar is Niemand weet waar kraan nu is Je kan me zoeken in de koog, in de club In de disco op de bus Ik kan me zoeken bij de bar Want ik weet zelf niet waar ik ben Zo so fucking in de bar Ik kan me zoeken in de koog, in de club In de disco op de bus Ik kan me zoeken bij de bar Bij een bitch Stella brain weet niet waar de kraan nu is Is. Niemand heeft een kraten is. Niemand heeft een kraten is. Want hij ligt in de hoek in zijn eigen school in de coo cool. In de club In de disco of de bus Ik kan me zoeken bij de bar Want ik weet zelf niet waar Ik ben zo fucking in de bar Ik kan zoeken in de coo In de club In de disco of de bus Ik kan me zoeken bij de bar Bij een bitch zelfs Grey weet niet waar ik aan Ik kan zoeken in, in de coo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 Weg, maar dat doet me dan toch denken aan, aan, aan, aan de ruimte en aan de ruimtereizigers. En de laatste nacht hier in het Glazen Huis, dan krijgen we hem op bezoek. Uh, ja, en dat vind ik dan toch wel een momentje. André Kuivers, de man die dan weliswaar niet op de maan is geweest, maar ja, toch wel in de ruimte is geweest. In een ruimtestation heeft gezeten, ISS. En uh, ik weet eigenlijk niet hoe groot het daar is. Ik schat in dat misschien wel qua oppervlakte nou, alles bij elkaar zoiets is als dit Glazen Huis. Nog, en nog wel kleiner, denk ik. Het is echt ongelofelijk. Ik euh, ga even, ja, ik moet even naar buiten, want ik, ik, ik, zie jou, ik, ik zie jou de hele tijd al staan. Hey Koen! hi, Sander en, hier! Oh, hé, hey, Sander! Hey. Toch een soort van Koen en Sander show hier. Zo, gisteravond ook al, gezellig. Ik, ik liet jou, ik zag, je hebt een, een, een, een, een, uh, je telefoon omhoog en ja. daar kwam een tekst voorbij en er staat Koen, vliegen. Ja. Vertel. Nou, ik heb het gisteravond ook al uitgelegd over ons veiligheid, hoor. Ja. En dat is allemaal prima, want hebben we hebben nou wat... Dus dat is nou al de tweede je, keer. Dat even, even mijn geheugen opfrissen, Jij uh, was van het twee vliegen. Check. Oké, ja, oké. Okay, okay. Heel goed. En dat gaan we verkopen natuurlijk. Ja. Alles voor het goede doel. Ja. Maar ik heb het vermoeden, ja, zaterdag wordt het is heel goed weer. Maar mocht de kans wezen dat het heel goed weer wordt. dan wil ik graag uh, bijvoorbeeld Sander, jouw grote vriend. Ja, ja. uitnodigen om eventjes mee te vliegen. Dan maken we een rondje hierboven het huis. En dan uh, kijken we het allemaal een keertje van boven. Ja. En dan zaterdag om 6 uur, dan loopt onze veiling uit loopt af. En dan hebben we het allemaal mooi in beeld gebracht. En mocht het allemaal niet lukken, vind ik het ook goed. Maar dan kom jij een keertje langs op Nou Ja, ja gaan, goed ja. Dan gaan we met z'n tweeën gaan we wees... even kijken hoe het is om te vliegen boven het Friesland. Zonder geluid, zonder alles, alleen boeren natuur. Ja, want dat is natuurlijk het mooie van zweefvliegen. Ja, ik, ja. ik heb wel eens in een zesnaadje gezeten, gewoon zo'n klein eenmotoren vliegtuigje. Ja. Maar dat is als ik... ben je toch aan het vliegen. Ja, alleen en alleen maar takken herrie en, heen. Ja, nou ja, ik vond het ook ja. mooi om mee te maken. Maar met zweefvliegen, dat is natuurlijk echt een hele andere dimensie. Ja, heb je helemaal niks. Nou, je, hebt vind... alleen, je hebt alleen jezelf, je vliegtuig en uh, de lucht. En als je ziet dat ik, ik heb afgelopen jaar, heb ik, uh, mijn langste opdracht was uh, 380 kilometer. Dan moet je je voorstellen vanaf Leeuwarden naar Venlo en dan Duitsland in en weer terug. En dat is alleen maar op de kracht van moeder natuur. Je... Thermiek. Alleen maar dat. Ja precies. En jij in je vliegtuig en uh, dat is echt fantastisch. Ja. Moet je een keer hebben meegemaakt, moet je een keer hebben gedaan. Ik moet dus zeggen. ik nodig je uit. Ik een langs. Nou, heel leuk, vind ik leuk. We eh, gaan contact houden, mail me even over zo, want na het glazenhuis ben ik niet ja, ongetwijfeld in even ben, vergeten. Maar onwijs leuk en dankjewel dat je hier uh, op dit tijdstip uh, nou, wilde is, zijn. Er zit wederom twee tientjes in. Nou, top. Heel goed gedaan. En vlieg je Jan, Jan bedankt. <laughs> Jantje bedankt. Kun jij dan die onderbroek uh, aandoen tijdens het twee vliegen? Stel ik, serieus. Want ik heb de laatste keer met mijn uh, wedstrijd die ik heb gevlogen in de krant gestaan. De volgende keer dat ik een foto heb dat ik in de krant kom heb jij DJ's met zweefvliegen, heb ik deze op mijn hoofd. Heel goed. Op je hoofd? Minimaal. Op je hoofd. Voor de foto. Nou, als je serieus genomen wordt als piloot, zou ik daar misschien nog even over nadenken. Ja, ja goed. De zweefvliegen is ook gezelligheid, hè? Ja, nee, goed. Lekker een biertje in de cockpit. Ook waar. Een beetje gek zijn we allemaal. Ja, zo is het. Hé, hey, hey, dankjewel, hè. Zet hem op, hè. Fijne nacht. Tot morgen. Oké, okay, ja, dan is ie er Tot morgen. Zeker wel. En Jan, hoe ga, je met, uh, hoe, hoe ga jij dan met, uh, met al die onderbroeken en dingen? Ik ga ontzettend goed, want het is nu, hoe laat is het eigenlijk? Nou ja, het is, uh, even kijken, het is uh, tien voor half vier. Tien voor half vier, nou ik ben al, uh, nou over, ik ben al, ik zit op tachtig procent van mijn voorraad. Het is echt, maar het is echt ongelooflijk, want jij bent hier binnengekomen rond een uur of acht, denk ik? Half negen. Half negen, nou ja. ja. En ik ben begonnen om een uur of half tien. Dus ik ben nu uh, zes uur verder en ik heb, uh, <lacht> nou ja, tachtig uh, procent... Is al verkocht. Uh, is, ja. is weg. En, en het kan nog steeds, hè? Kom hier naar het glazen huis. Ja, het publiek wordt wel wat, wat minder, maar de, de mensen ja, maar nemen ik, er gewoon 450 gelijk mee. Het is ongekend. Het is, ja, ja, precies. Dus jij merkt het niet in de afname, om het zo maar te zeggen. Het is nog geen crisis hier. Nee, nee, heel goed. heel goed. Maar treed jij hier in de buurt wel eens op, ook eigenlijk? In het hoge noorden. Ik, sterker nog, ik heb hier vorige week een theatershow gehad. Oh, echt waar? In Leeuwarden, ja. Jeetje. In de harmonie. Wat goed. En was het gezellig? Het was helemaal stijf uitverkocht en uh, oergezellig. Ja, maar het is ook echt, ja, ik, jullie hebben ook, je hebt natuurlijk uh, Oma die uh, rijdt jou uh, het hele land door. En wat een kilometer, ik, met Nick en Simon zie ik het ook, jullie gaan echt, het gaat maar door. Ja, maar goed, het is natuurlijk wel leuk als je uh, in heel Nederland kan staan. En, uh, ja, ja, tuurlijk. Ja. Je merkt ook wel het verschil met uh, mensen in het noorden, mensen in het zuiden. Uh, elke, uh, ja, elke uh, provincie heeft zijn eigen Overal chance. Overal, ja. ja. Nou, ik zal niet vragen waar ze het leukst zijn en het minst leuk, want dan krijgen we dat allemaal weer. Nou, natuurlijk. dat is echt verschillend. Want, ja. uh, ja, Noord-Hollanders zijn over het algemeen wat stug. Ja. Dus, en, en dan kun je wel zeggen, ja vind ik niet leuk, maar dat is zo. Ja. Uh, die, die gaan minder snel uh, ja. uit hun plaat. Die doen minder snel gek. Die doen minder snel gek, ja. En heb je dan, heb je dan foefjes, weet je wel, ga je dan, uh, do, doe je dan iets waardoor ze toch iets gekker doen? Nou, dan ga je natuurlijk wel meer je best doen, maar je weet toch dat het zit in de aard, hè? Ja. En de aard kun je niet veranderen. Zo de aard je van we... bezig doen? nee, <laughs> die kun je niet veranderen. Nee, zo is het. Nou, wil ik toch één ding voorstellen, want ik weet dat ik een half uur, drie, kwartier geleden nog zei tegen de band van ja jongens, als jullie willen gaan, maar ze zitten er dus nog, dan moeten we toch nog even één liedje komen. Moeten we nog even een liedje ja, doen? Eén liedje doen. Maar ja, ik... Ja. Nou, ik... nou ja, kijk, we, we kunnen, kijk, je hebt Als de Morgen is gekomen, en een op maat gemaakte. Ja. Um, Leef nu het kan, is mijn, een van mijn persoonlijke favorieten. Nou, dat is ook hartstikke leuk, en misschien dat we gewoon een, een kunnen we niet een Polonaise doen? Uh, zou iemand, wie, wie van jullie buiten zou nou heel goed voorop in de Polonaise kunnen? Er staat een meneer met een kaal hoofd. Oké, okay. nou, ik, ik, ik heb wel zin in gewoon een, een kleine, ik bedoel, het hoeft niet heel grootschalig, maar als hier een kleine Polonaise al zo voor het glazen huis ja. georganiseerd kan worden. Dan krijgt u die onderbroek op uw kop. Voor niks. Nou, okay. nou er hij staat hem nu direct aan. Ja. Oké, okay. nou we gaan hier even in de voorbereiding op uh, iets wat uh, zo dadelijk gaat uh, gebeuren namelijk dan een, een kleine Polonaise en Jan Smit met zijn band, de Motherfucker Band. Ja. Ik kan er ook niks aan doen, zo hebben ze zichzelf genoemd. Ja. En uh, die gaan er straks dan optreden hier bij deze graveyard Shift zoals dat heet. Maar eerst, hè lekker, Pearl Jam! van de, nou toch wel de beste platen van Pearl Jam, denk ik. State of Love and Trust. Aangevaar voor 50 euro. Hé, lekker. En als ik me niet vergis, gaan ze nog komen ook, hè. Die mannen van de Black Eyed Peace, Eddie Vedder en de vrienden. Euh, naar euh, Ziggo Dome. Ja, ze gaan het doen. Ik weet even niet uit mijn hoofd wanneer. Maar ze gaan het doen ergens in 2014. En ik weet ook nog dat Pearl Jam dan de eerste band was. De eerste rockband was die in Ziggo Dome optrad. Ja, niet officieel de eerste artiest, maar wel de eerste echte rockband. En ik was daarbij en ik, ja, ik ben echt fan van die gasten. Wat een goede band is dat. Zo dadelijk, Jan Smit hier met zijn band gaan optreden in uh, het Glazen Huis. Maar eerst heb ik Yvonne aan de lijn. Dag Yvonne. Goeienacht. Goeienacht Goeie... <laughs> Goeie Yvonne. Hallo. Hi, hoe is het? Uh, ja, het was even schrikken. Hè? Ik lag lekker te slapen. Oh. Nee, dat ah, is helemaal niet erg. Het is voor het goede doen. Ja, ah, dat vind ik echt tof, want dat zegt iedereen die we wakker bellen, want ja, wakker bellen is gewoon niet leuk. Uh, maar ja, dan even twee minuten in de ogen wrijven en dan toch bedenken dat het voor iets goeds is natuurlijk. Nou, dat hoeft niet eens. Toen ik jullie hoorde, ik, ja, ik vind het sowieso een geweldige actie. Alleen, er zijn ook mensen die nog moeten werken, dus die moeten er nog af en toe eens slapen. Oei, oei, oei, oei. oei. <lacht> hey, Yvonne, waar woon je? In Farseveld. In Farseveld, oké. Okay. En betekent ja. dan dat jij ook wel kerstvakantie hebt dan na dit weekend of in dit weekend? Uh, nee, ik rij schoolkinderen als taxichauffeur, dus die hebben wel vakantie, maar ik doe er ook nog andere dingen bij. Ook oh, al zeggen we. die maar... gaan uh, in principe gewoon door. Want ik heb uh... wel volgende week tussen kerst en nieuwjaar vrij. Oh, oké, okay, dan wel. Ja, ja. ja, precies. En wat dan taxiën, ja. dat stopt dan neem ik aan, want die ja. kinderen, die, die hoeven niet meer naar school. Nee, nee. Daar hebben we gisteren juist het afscheid van genomen dat we niet elke morgen om tien voor zes meer oproeven. Tien voor zes, <laughs> Poeh, dat zijn tijden. Het lijkt het glazen ja. huis wel nou, op een gegeven moment, weet je ook, uh, dat is, ja, dan weet je gewoon helemaal niet meer hoe laat het is en uh, hoe het eigenlijk allemaal zit. Nee, dan stak je in als je je bed ziet. Uh, ja, nou ja, tot op heden lukt dat dus nog niet op een of andere manier. Ik bedoel, ja, we zijn ook eigenlijk pas net begonnen hoor, dus wat dat betreft uh, hè, moet ik niet zeuren. Maar uh, toch ook, ik dacht net, ik ga even nog anderhalf uur liggen voor deze graveyard shift. Maar um, ja, dat, dat van slapen kwam het, kwam het dan toch niet. Ik ben ook wel, ik moet zeggen, ik best wel excited om uh, die tussenstand die we gisteren hebben gehad. Van, van meer dan een miljoen. Ja, dat is natuurlijk ja, echt bizarrede geld. Ja, echt. echt ja. Hé, hey, maar goed, ik bel je niet voor niets wakker Yvonne. Want je hebt een plaat aangevraagd. Ja. En ik dacht, kom, laat, laat ik die eens gaan draaien. Ja, geweldig. Het brengt misschien ook de sfeer weer. Uh, in de groep in. Want het is een geweldige plaat. En ik, ik wil er wel graag bij zeggen dat ik hem eigenlijk speciaal ook aangevraagd heb. Voor de school van mijn zoon. Die vannacht uh, de nacht van het VNBO hebben. Ja. En dat is een nacht, dat uh, dan zijn ze gesponsord. Organiseren ze van alles in aantal op Skaarsvoorde. En uh, dan... Uh, Blijven ze van elf tot 7 zijn daar in actie. En allemaal voor sequest. oké. Oh, okay. En dat is echt op dit moment ook? Ja, op dit moment. Nou, dan is het des te leuker dat ik je nu wakker bel, bedenk ik mij, Yvonne. Ja, ja. Heel goed. Um, wat is dit nou, Jan? Wacht even hoor, ik krijg even iets tussendoor. Ja, een huishoudelijke mededeling. Ik. Heb je niet zo'n uh, geluidje van uh, huishoudelijke mededeling? Oh ja, dan komt hier het geluidje. Ting! Dames en heren, de pinpas van Lieke Jorna is zojuist gevonden. De pinpas van Lieke Jorna is zojuist gevonden. Graag melden bij Kassa 3. Sorry Yvonne, ik kwam even tussendoor. Maar er is een pinpas gevonden. En uh, die ja. ligt hier dus nu voor mij. Nou ja, Dat hebben de dienstmededeling eventjes gedaan. Hopelijk komt dat er helemaal in orde. En dan nu, speciaal dus voor jouw zoon, uh, gaan we deze plaat draaien. Welke wil je horen Yvonne?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 Iemand uh, gevonden die de polonaise zou uh, doen? Oh, ik hoor net die man met dat kale hoofd. Ja, waar is hij? Op zich uh, zou die toch gemakkelijk uh, herkenbaar moeten zijn. Ja. Nee, ja, is die gevlogen? Die is gewoon echt. Uh, die heeft gewoon ja. die onderbroek gepakt en is. Ah, uh... ja, dan moeten we even. Dan moeten we iets nieuws gaan regelen. Even kijken. Hallo Leewaarden. Goedemorgen. Ja! Oh, Zouden jullie wat voor ons willen doen? Wij gaan. Wij gaan. We zijn nu met een. een, een select clubje, dus nu kan het. We gaan, schrik niet, de Polonaise lopen! Ja. Wie van jullie denkt dat hij het beste Polonaise kan lopen hier? Oké. Okay. Dat willen ze allemaal wel. Ik ja. stel wel voor, want uh, we moeten ergens beginnen natuurlijk. Want anders dan wordt het... Jij hebt hier ervaring mee. Jan, hoe pakken we dit het beste aan? Maar je pakt altijd... Kijk, wie denkt dat hij het beste voorop kan in de Polonaise? Kijk, daar begin je mee. Ik zie een jongen met een groene jas, Koen. Die staat hier... Uh, Kijk, oh, okay. ja. jij, jij, bent, jij houdt dus de hele tijd je hand in de lucht. En wie gaat er dan als tweede achter jou aan? Wie gaat er achter je aan lopen? Wie er Jullie achter jou in? aan gaat lopen? Ja. Nou, ga maar lopen. Ja. Ga maar die kant op, klein rondje over het plein. En, en dan aansluiten, dan dat is een, dan een beetje... Dan begin ik met de muziek. Uh, Komt hij ook. Okay. Dit is Leef nu het kan. Want er lopen al twee meiden over. Kon dit wordt een groot succes. <laughs> ja, kijk. Oh, nou, Oh, daar gaan ze. Ja, heel goed. En, en aansluiten. Lang, heel lang, hè? Heel goed.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 Ik moet zeggen, Koen, ik had er een beetje een hard hoofd in. Maar? Maar er liepen nou zeker 200 mensen achter elkaar in de is zeker goed gekomen. Dankjewel en dank ook de band. Want dat de, de, de tweemansband in dit geval, de motherfucker-band, onwijs bedankt. Gregor en Marcel. Dankjewel. Gregor en Marcel, precies. Uh, ja, fijn. Fijn dat je ze hebt meegenomen. Dat is ja, natuurlijk... Uh, ik kan niet zonder ze. Nee, dat, dat, blijkt, dat blijkt. Maar toch zal het even moeten, want zij gaan natuurlijk straks een beetje opzoeken. En jij ook? En uh, nee, ja, nou ik nog even niet. Nee, wij, hebben nog, wij zijn straks echt met z'n tweeën dus. Wij zijn uh, straks echt even met z'n tweeën. Jezus. Kunnen we een spelletje doen? Of, uh? Nou ja, uh, ik ben echt overal van in. Ik ja. ben in het serieus. We gaan iets leuks bedenken. Dat je komt van mensen helemaal. Mensen erg niet. Wat zeg je? Mensen erg hier niet? Uh, nee. Oké. Okay. Monopolie? <laughs> ja, maar dat duurt zo lang. Als we dan nu gaan monopolie, dan zijn we om half zeven nog niet klaar. Goed. Mocht je nog... Uh, nou ja, ik vind het wel leuk. Ik, op zich spelletjes doen in het glazen huis. Ja, ik ben er wel voor. Um, maar het mooiste zou zijn als het een spelletje is... wat we natuurlijk ook op de radio kunnen doen. Dat we het op een of andere manier dan kunnen ja, delen... met de mensen die, die nou niet lijkt. alleen dat wij een hoekje hier gaan zitten... en hier de computer aan ja, zetten. Ja, handstanden. Maar dat vind zie, dat, dat zie ik alleen op 1.0.1. Zou wat saai zijn. Na Nederland 3, hè. Zijn we ook, vergeet het niet. Ja? Ja. ja. Nou, dan nou, wil ik straks ja. wel even handstand. Wie langs de, ha handstanden. Handstanden? Ja. Dat kan ik niet, hoor. Nou, we gaan er even over nadenken. <laughs> um, mocht je suggesties hebben voor uh, het spelletje, dan mag je ook sms'en gewoon. Twister! Twi Twister! Dat is te gek! Twister! We gaan twisteren. Ja? Nee, dat vind ik echt serieus leuk. Heb je het bij je? Nee, maar ik ga even kijken in dit hok. <laughs> okay, <dan laughs> hok. for money and get advice. <laughs> we gaan sms'en, hè? for advice. Als je een suggestie hebt. Nou, I'm from the dirty, Dat lezen we hier. Nice. En ondertussen. Oh je pitbull. I call it life. One day while the light is glowing. I'll be in my castle golden. But until the gates are open. I just Smile.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 Uh, got to get you into my life van de Beatles. Ja, net zo makkelijk. Wordt natuurlijk ook aangevraagd via in dit geval 3fm.nl. De website waar je terecht kan. Het is uh, kwart voor vier. Ik kijk naar buiten. Ik zie daar meisjes staan. Ik probeer de hele tijd de gebaren van kom even gezellig bij de microfoon staan. Maar vooralsnog uh, lukt dat niet echt. Hallo? Hallo? Ja, hebben wij ook contact? Wij? Ja, ja, zij? Ja? Zou je een stapje naar de microfoon willen zetten? Dat is dat rode bolletje. Daar? Ja. Hallo? Hey! Ja, ik probeerde al de hele tijd de gebaren van kom gezellig oh nee, bij de... Nee, ik had het tegen jou. Ja, oh hoi. Dan nog een klein stapje dichterbij, dan horen we echt heel goed. Wie ben jij? Saskia. Hallo Saskia. Hi. Wat, wat heb je gedaan vandaag? Uh, op stap geweest. Op stap geweest, hier in ja. Leeuwarden ook. Nou, ben, ja. ik, ik ben ik ben één keer eerder in Leeuwarden geweest. Dat was uh, 5 mei, jongensleden. Bevrijdingsdag. Wat ja. was erg gezellig hier. Maar dat is de eerste keer in Leeuwarden. En dit is mijn tweede keer in Leeuwarden. Ja. Maar waar ga je heen als je gaat stappen hier? Naar Red. Naar Red. En Vlak is dat... Vlakbij. Ja, ja dat geloof ik direct dat het vlakbij is. Maar is dat een, een club of een kroeg? een hey, club. Een club. En je hebt uh, even lekker, lekker gedanst. Ja. Is, dat is die plek waar Martin Garrix ook uh, nu draait of heeft gedraaid? Heeft. Heeft gedraaid. En dan was jij bij? Ja. Hoe was dat? Heel leuk. Hij is ook nog hier geweest in het Glazen Huis en dat ja? was eigenlijk het moment dat ik net even in mijn bedje lag en er vervolgens weer uit... trilde eigenlijk. Maar Wat een gast is dat hè, 17 jaar en al zo goed plaatjes kunnen eruit, echt ongelooflijk. Hé, hey, maar waarom sta jij nu bij de brievenbus? Voor een onderbroek. Voor een onderbroek van Jan. Jan. Ja? Ik moest even mijn bandgedag zeggen jongens. Ja, nee, nee, begrijp ik. Ze zijn inmiddels de deur uit, maar en, um, nou, daar, daar heb je Jan, doe je ding. Welke maat wil je? Oh, ehm, um, L. Uh, het zit van ja, mij. Ja, dat zit er ook in. Ja, ja. ja het moet het snel zijn. De mensen die nog een onderbroek van Jan willen, uh, meld je hier bij, uh, bij uh, de brievenbus. Want uh, dan krijg je er nog een. Want hij is bijna door zijn voorraad heen. Hè? Dan weet je dat maar eventjes. Oké, okay, ja, wat een goede plaat is dit. Sinds een paar weken uit. En... Um, Gerard Ekdom zei in zijn show, deze track wordt steeds beter en beter. Dat schrijft Marco Linders via 3FM.nl. En ik moet zeggen Marco, daar moeten wij Gerard meer dan gelijk in geven. Uh, want dit is echt een fantastische plaat en hij wordt beter en beter. Dit is Young the Giant. All the kids are sticks, politics, on the water. Everybody wants to get by. It's a test of the times, a test of It's so pretty. zeg geloof ik, it's about time van Young the Giant. In, oh. We hebben een deurbel. Er gaat een bel. Er gaat een bel. Jan, we moeten even kijken wie er voor de deur staat. Oh, ik zie dat, je hebt een hoop geld in je hand, hebt. Wat zeg je? Even de microfoon. Er is een meneer die heeft dus een, uh, een CD meegegeven en 250 euro. Echt waar? Voor nummertje 4. Oh. Nou, daar dus gaan we zo e even e naar kijken. Ik ja. even... Blijf even wachten, meneer. We hebben even bezoek. Even wie er voor de deur Blijf staat. even staan. Kan jij de deur even opengooien, ja, Jan? Ik heb geen idee wat het is. Eens even kijken. Hé! He, nou. hey, Vincent! Vincent! Kom binnen man. Nou is dat niet leuk. Dat is leuk. Nou ik ben blij, serieus, want wij zaten een beetje, nou niet, niet op een op een moment, maar het is wel, je komt wel. Je komt je kom geroepen. Ja het is, het, tegen vieren is wel een beetje een moment dat je zo langzaam maar zeker, uh, ik zie jouw oogjes ook een beetje waterig worden. Ja heen? Koen, ik zit. Ja nee, ja. Je hoeft je niet te verdedigen, ik begrijp dit. Mijn oogdruppels liggen op de slaapkamer. maar ik wil die jongens niet wakker maken. Oh ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Vincent, kom, kom erbij, kom hier in het glazen huis, leuk dat je er bent. En uh, ja, pak een microfoon. Hoe, hoe is het met je? Goed. Ja? Heel goed, heel goed. Nou Ja, het is, want uh, ja, wij, wij zijn een beetje fan van jou, wij van de Koen is en zo, uh, en ja, wat, wat gaan we doen? Want ik neem aan dat je hier niet zomaar even voor de gezelligheid nee, je, komt. Ik ik ik wil je, jou en jullie even een beetje wakker houden met... Een Lekker up-tempo liedje. Ja, de, de dromendans. Dat is dromendans. Gaan we de dromendans doen? Ja, Maak dat doe ik. me gek. Maar ik, heb, ik moet, het is wel een voorbereiding, ik heb even alles uitgezet. Er staat op mijn telefoon de orkestband. Oh, oké. Okay. Dus het is een beetje technisch allemaal, Het is allemaal op het laatste moment. Dus hier staat de orkestband op? Ja, dat kan. Kijk, ja, kom maar hier, want ik heb hier een Natuurlijk. En dan gaan we gewoon doen. Dat we een heel orkest gewoon in, in zo'n apparaatje zitten, dat is echt ongelooflijk. Even kijken, en dan doen we hier. Oh, dit zijn foto's die ik niet mag zien, denk ik. Nee, grapje hoor. Oh, Muziek. Oh, daar staat hij. Nou ja, heel erg goed. Want uh, nou ja, ik, ik, ik check het ook even. Uh, Leeuwarden, hallo, goedemorgen. Zijn we er nog? Ja. Het is natuurlijk midden in de nacht. Midden in de nacht droom je. En in dit geval doen we daar een dansje bij. Hebben we zin in de dromedans? Ja. Oké, okay, ik ga Vincent, ik ga checken of hij het doet. Um, ja, pak die microfoon. Het beste. En dan ga ik even kijken of ik nu op... Uh, oh god, ik druk weer op allerlei dingen op jouw telefoon. Even kijken, muziek. Ja, even kijken. Ja! Nou, perfect. Hij doet het. Oké, okay. Vincent live hier in het glazen huis.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 Soms zit het even tegen, geen zonneschijn schijn maar regen Soms heb je van die dagen, iedereen heeft iets te klagen Ga dan niet zitten treuren, en laat iets moois gebeuren De wereld kan zo mooi zijn, elke dag heeft nieuwe kansen Sta op, kom met me dansen ja. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij Alsof we zweven door de lucht, dromen dans op oh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 of voelt je dag wat treurig? Jij kunt er zelf voor kiezen, je hebt niks te verliezen Wanneer je gaat bewegen, houdt niemand jou met tegen Ineens gaat alles beter, als je maar gelooft in kansen Sta op, kom met me dansen oh, Allemaal yeah! lang. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij Alsof we zweven door de lucht, dromen dans op wolken dus pak mijn hand en dans van hier tot dromenland Vergeet de wereld als, als je danst met mij Even al die handen mogen klappen jongens, kom op! Hey! hey. Dans, dans, voel ik diep in mij. En de reden dat ben jij. Dans, dans op de muziek van de dromen, Dans, ritmiek dans. En je voelt je vrij. Zo lang je dans met mij. Dans, samen met z'n. Kom op en dans met me mee, dan mee. Dan zijn we me, Dan dans je mee, dan we mee. Dan zijn dus pak mijn hand en dans van hier tot dromenland Vergeet de wereld als je danst Dans jij met mij dan dansen wij ons samen blij Als we zweven door de lucht dromen dans op wolken Dus pak mijn hand en dans van hier tot dromenland Vergeet de wereld als je danst met mij, mij. Fijn, fijn, fijn, fijn, fijn. Oh, oh, dat gingen we bijna nog een keer doen. Uh, nee, ja, super tof. En uh, fijn dat je hier even in het glazenhuis uh, dit wilde doen. Heel graag. En ik heb begrepen dat je vandaag bij Radio NL geweest uh, bent. Dat was de aftrap in Sneek, ja. Precies, en die doen... een Serieus verzoek heet dat, geloof ik, hè? Ja, het serieus verzoek en uh, dat is ook perfect. En alles gaat uh, uiteraard naar dezelfde... Hetzelfde doel en uh, het aftrap was vandaag in Sneek en dat ging ja. hartstikke goed. Ja. Er waren veel mensen en het is wel leuk omdat dat allemaal verbroedert dat iedereen daar mee bezig is. Ja, en, uh, ja dat, is, dat is ook wat Serious request is natuurlijk, dat dat hopelijk verbroedert. En uh, voorlopig gaan we goed, want we hebben een fijne tussenstand gehad van meer dan een miljoen na dag één, dus top, dat top. gaat allemaal goed. Ja. Uh, Vincent, onwijs bedankt, echt leuk dat je even langs wilde komen. Ja. Dit dus is wel even... Ja. En, en, heb jij toevallig twisteren achter in jou? <laughs> nee, om, om wakker te blijven. Ja. Zal ik eens kijken? Dan Twissen zou het niet zijn. Dat kan wel andere spelletjes zijn misschien. Oh mijn god. <laughs> ik weet niet welke spelletjes uit je achterbak komen, maar uh, komt goed. Nou, bedankt hè. Dankjewel Vincent. Ik Helemaal ben weer Ja, ik ook. Ja, zeker wel. En uh, dat moet ook wel, want we hebben nog een paar uurtjes te gaan. Ja, en een hele bijzondere verzoeken. En, uh, ja, onderbroeken natuurlijk hè. Onderbroeken zijn te koop, dames en heren. Van niemand minder dan Jan Smit. we don't need each other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 3 FM En een cuddly toy. Voor José Spekkel. 10 euro. En ze schrijft erbij. Dit nummer hoor ik altijd heel hard mee. Heerlijk. Nou ja, heerlijk dat je me hebt aangevraagd. Eh, José, dank voor jouw bijdrage aan 3FM. Serious request. 800.000 kinderen. Die wereldwijd jaarlijks komen te overlijden. Aan de gevolgen van diarree. Dat is waar we het voor doen. En zowel overdag als nachts. 24 uur per dag. Zes dagen lang. Halen wij geld op. En uh, ja, ik zei het al eerder. En ik heb echt een, een soort van adrenaline kick gekregen toen wij gisteravond, dat moet je dan nu zeggen, gisteravond, uh, ja, de eerste tussenstand kregen van meer dan een miljoen na dag 1. En dat het ook geloof ik drie ton meer was dan vorig jaar om dezelfde tijd. Ja, ik, dat had ik in mijn stoutste dromen echt serieus niet kunnen bedenken. Dus fantastisch, maar we zijn er natuurlijk nog lang niet... Laten we wel wezen, we zijn pas net op weg. Zo realistisch moet je ook zijn. Dus laten we zeker niet te vroeg juichen. En blijf doneren en blijf die platen aanvragen. Want die gaan we zoveel mogelijk draaien natuurlijk. 0909 1336. Ik herhaal 0909 1336. Het telefoonnummer wat je 24 uur per dag kunt bellen. En Jan zit hier bij de Brievenbus, Jan Smit, die ja. Euh, ja, zo, zo lief is om gewoon een nacht lang met ons door te halen hier. Ja, en, en ik zit natuurlijk uh, de hele tijd met die onderbroeken, maar af en toe komen er mensen voorbij met een bijzonder verhaal. Hè? Ja, vertel eens. Nou ja, er staat een meneer. Meneer, wat is uw naam? Jabbi Helma. Dat zeg ik. En, <laughs> en uh, ik kreeg net een cd door de Brievenbus en die is al een paar jaar oud. Uit welk jaar komt deze cd? Ik hou van de nederpop, ik ja. hou van de blues, de nederpop. U65, Juby in de Blitzarts. Maar we binnen één band, Living Blues, maar we binnen één band, hebben we al jaren vergeten, dat is John in de Revelator. Ja, en u heeft 250 euro erbij gedaan. Ja. Voor liedje 4, Worried Dreams. Dat, dat wilt is, u graag horen. Ik heb een prachtige, goed blues nummer, staat op die cd. Weird Dreams. Ja. En dat past ook wel waar we het over hebben. Over dromen, oh. drama's. En daar gaat het over. Echte blues toch, hè? Echte blues. Nou, ik ga, hem aan... ja, nou ik, ga, ik ga hem aan Koen geven, want wij hebben natuurlijk nog een hele waslijst die we eerst nog moeten draaien. Maar uh, bedankt en ik, ik zorg ervoor dat hij op de lijst komt. Ja, en wat een bedrag, zeg. Ja, het is wel 50 euro voor één plaatje. En, uh, dat, dat is ongekend. Bedankt voor het wachten. Bedankt, meneer. Tot ziens, hè. En bedankt voor de cd. En, uh, namens Boonfriesland. Namens Boonfriesland. Juist. Ja. Dankjewel hè. Met anderen zou het nog verstaanbaarder zijn, maar op deze manier ging ja. het ook allemaal goed. Ja. <laughs> ik ga even een babbeltje houden met uh, <laughs> Mandy. Oh, cool, cool. <laughs> <Sorry>. <laughs> Hallo Mandy. Hallo, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Oh jij klinkt wakker. Ik dacht ik zet even een heel romantisch rustig uh, ja, soort zondagochtendmuziekje op. Maar uh, ben je echt oh. ook al een tijdje wakker? Nou, ik heb twee kinderen, joh, die houden me wel vaker wakker. Ja, nachts. maar. Oh, oké. Okay. <laughs> okay. Nou ja, Mandy, welkom. Dit is het glazen huis aan de telefoon. Ja, hallo. Hallo, want jij hebt ook al een, een plaat aangevraagd. Die gaan we straks draaien. En dat is wel weer ja. okay, een lekkere up-tempo knaller. hè? Zo, wat zeg je? Ik zei, het is wel de plaat die jij hebt aangevraagd. Wel even zo'n lekkere up-tempo knaller. Ja, dat dacht ik ook, ja. Ja, nee, ja op, op zeker. En je wil hem volgens mij voor jouw zoontje uh, Jesse draaien. Uh, ja Jesse, ja. Uh, Jesse, sorry. Ja. Ik sprak ja, het uh, dat iets, klopt. Uh, ja. Ik ben erg van over de grens natuurlijk. Hè, dus, uh. <laughs> maar Jesse, nee inderdaad Jesse. Want, wa, want is Jesse uh, bijvoorbeeld extreem fan van Justin Bieber? Nee, hij is ook geen fan van Will I Am. Will I Am, ja, precies. Het is ook eigenlijk een ja. Will I Am liedje en Justin Bieber doet het toevallig op mee. En, en ja, hem, ook de mensen die dan Justin Bieber, want je, hebt die, ja, je vindt hem of te gek of je vindt hem dan wat minder. Maar ook de mensen die normaal gesproken niet zo'n fan zijn van Justin Bieber, die vinden deze trek dan eigenlijk toch wel weer gaaf. Dus uh, ik ja, ga je... me speciaal voor jou zoontje Jesse draaien, Mandy. Oh, helemaal leuk. Ja, maar moet ik wel even weten wat hij heeft opgebracht nog? Uh, deze was voor, voor 10 euro. 10 euro'tjes. En dan hebben we het over Will I Am samen met Justin Bieber. Dankjewel Mandy. Slaap lekker straks. Ja, dankjewel. Minute, hour, bigger, better, stronger, power But the game. I stay on that hustle, I flex that my muscle. Hate to bust your butt, low. I'm on that other level, I'ma take it higher and higher, higher and higher. I stay in fire, tire. keep burning like that fire. Oh. We're bigger, better, stronger, power I did it for my mama. I told her when I was younger that I'ma be that number one. Yes, I'll be that number one. I take it higher and higher, higher and higher. I stay in fire, tire, keep burning like that fire, fire, fire. Whatever doesn't kill you only makes you stronger. So I'ma get stronger. Coming like a battering, battering. I'm knocking, knocking. Balls of fire. Kisses, baby. Mmm. Feels good. Hold oh, me, baby. Well, I want to love you like a I love the ship. Are oh, you fine? So kind. I should tell this world, this world that you might, might, might, might. I chew my nails down and I twitch all my like thumbs. I'm real honest, but it's so else fun. It what oh, makes crazy, crazy. It's, It's just Great, great. Balls, balls of fire, fire. If like you like to love too. it's just You're fine, fine. So kind hey. You to tell this, this world word, That you might, might, might Ain't you probably You said I'd win on my door Real rest That's the bloody show Is fun Jawel yeah, Come on baby Oh no no no From the craze In this great Great Balls of Fire So is it Jerry Lee Lewis and the Great Balls of Fire Vind ik dan wel echt leuk dat we eerst wel I Am en Justin Bieber hebben. En dan gewoon doorgaan naar Jerry Lee Lewis. Zo kan dat allemaal. Willem Bonaars vroeg hem aan voor 10 euro. Dankjewel. He's the greatest. Staat hij hier ook bij. Met uh, wat warmte voor de mannen in het glazen huis. The great Balls of fire. Ja, dat is zeker. Oh, ik uh, check eventjes al. Wat gebeurt er allemaal bij, uh, bij de brievenbus? Ja, daar wil iemand iets... Uh, heb je een soort van gedicht? Oh, of wat wil je, wat een gedicht? Nee, uh, nee kijk. Nou, dit is, uh, dat verzinnen we. Dat we, zin hebben, dat we zin nee, nee. We verzinnen helemaal niks. Dit is de speellijst van... Uh, Hamlet, een voorstelling van de New York Theaterschool hier in Leeuwarden. Ja. En het zijn kinderen, echt jonge kinderen, die spelen voorstellingen... op best wel hoge kwaliteit. En uh, dit is de spelers ervan en er staat een leuk berichtje op... en of jullie zou willen tekenen. En moet natuurlijk ik... hebben we natuurlijk ook gewoon... 10 euro een twee allemaal broeken. Ja. ja. ja. <laughs> en, en moet ik nu, wat, wat, moet ik dit voorlezen dan? Nee, nee, nee, nee, nee, als nee, je het wilt tekenen. Het. Ja, ik teken dit. en ik nou, teken. Geweldig. Nou ja, bedankt. Super. Dat teken jij altijd zo makkelijk, dat als hier straks contracten door de brievenbus komen, dat je zegt, nee, oh, ja, teken ik ook, maakt mij niet nou, uit. Nou, nee, maar goed, hier, kijk, voor Service Request uh, ja, ja. heb ik mijn grenzen... Ne neem je het allemaal niet ja. zo nauw? Nou ja, heel goed. Dat nou, Heel goed. En zo, um, ja, zo gaat het hier gewoon door. En uh, dit zijn we ook gewoon broodnuchtere mensen fight, voor de brievenbus. Ja? Tevreden zo? Helemaal goed? Ja, ik kan ook nog een nummer aanvragen? Ja, natuurlijk. Een Skyfall van Adele. Skyfall. Ja. Precies. Ja. Ik heb nog steeds... Het komt uit de Batman film, toch? Ja. Oh. Ik heb nog steeds die film niet James gezien. James Bond, hè? Uh, uh, uh, oh, ja, yeah, shit. Ja, s'nachtsnaven naar vier koende. Ik haal ze altijd door elkaar, hè. James Bond en Batman. Uh, Maak een foto. Oh, alsjeblieft. Ja. Ga jij even een lekkere foto maken? Ja. Okay. Uh, ik wou zeggen, ik heb de James Bond film uh, nog niet gezien. <laughs> Welke James Bond film is het? Weet je dat ook uit Dat hoofd? Skyfall. Dus gewoon, oh, yes, yes. ja, Oh God. Ja, voor mij is het ook gewoon kwart euh... over vier. Ja. <laughs> nou ja, over twee uur mag hij weer, dat is wat. Hij heeft dus maar een paar uur om even te slapen nu en dan moet hij weer. Maar waarom is de Paul dan niet aan de beurt? Uh, uh, nou, omdat de Paul... hij zijn uren heeft. Nou, dat is, dat is goed dat je het vraagt, want die, die uh, vragen krijgen wij vaker. Maar het is de ene keer heeft de ene het wat zwaarder en de andere keer de ander. Dus Paul die kan nu echt een goede nacht maken als hij wil. Um, en nu heeft Giel even moeilijk, maar die kan dan morgen weer uh, ja, ja. Dus, uh, zo weten. Nee. Nee. Skyfall. Ik zal het nooit meer vergeten. Dankjewel daarvoor. Jan Smit. Fijne vriend hier in het glazen huis. Uh, die overigens nog steeds onderbroeken heeft. Hè. Dus als je ze wil kopen hier voor slechts 5 euro. Ja. Ja. Maak hem los! Oké. Okay. En uh, ja, maak ons ook los. We wil er nog heel wat miljoenen bij je was? dat kan. Dus vraag je plaats aan de 0909 1336 Dit is Everclear AM Radio. De visie aan de DVD. There wasn't none of that crap back in 1970. We didn't know about a worldwide web. Was a whole different game being played back when I was a kid. Wanna get down in a cool way? Picture yourself on a beautiful day. Big bell bottoms and groovy long hair. Just a walking in style with a portable CD player. No, you would listen to the music on the AM radio. AM radio. Yeah, you could hear the music on the AM radio. Summer in the neighborhood hanging out with nothing to do. Sometimes we go driving around in my sister's pinto cruising with the windows rolled down. We listen to the radio station. We were too damn pulled up by the eight track tape There wasn't any good time to be inside? My mama wanna watch that TV off. Oh, You could hear it on the AM radio You could hear the music on the AM radio, radio. radio. radio. Oh. I can still hear it while I play voice radio down Aw, Not that show again? I don't want to watch that show Can't you watch Good Times or Chico on to man or something cool? Turn it off, turn it off, turn it off, turn it off. Things change back to 75 Got in trouble with the police man We got about to get in high In the back of my friend's van. I remember 1977 I started going to concerts And I saw the little Zeppelin I got a guitar on Christmas day. I dream that Jimmy Depp We're gonna sound gonna teach me the thing is inmiddels een beetje achterhaald. We doen het gewoon op de FM, hè. FM Radio in dit geval. Ah, leuk beentje even gekleerd. Het is 9 voor half 5. Uh, Jan Smit, die uh, is niet weg te slaan bij het briefbus. Dat is wel mooi, hoor. Want hij, hij zei, hij, ja, iedereen uh, die spreekt hij even persoonlijk en uh, haalt hij een, uh, een, een bokser. Koen op de foto? Wat? Er wil even iemand met jou op de foto, komen. Oh, wat leuk. Maar mag Jan er ook bij? Dan doen we dat even samen. Ja, ja. oké. Okay. Nou, dan ga ik even heel snel op de foto. Uh, ben je fan van Koen? Daar. Ik woon hier 50 meter vandaan. En, uh, oh god, ik wil niet op de radio. Dat is al te laat. Nou, stel even. Nou, lachen. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Ja. Nou. Ja, Koen blijft lekker plakken ook, hè. Hé <lacht> hey, Jan. Nou, ik kan gewoon niet slapen. Ik woon 50 meter van het plein. Het is echt erg. Nou, join de club. Want we gaan zo uh, misschien nog twisteren. Dus, uh... Oh, goed dat je het zegt. Wat, goed dat je het zegt. Uh, we moeten dat twisterspel uh, even regelen. De winkels zijn dicht. Ja. Maar wellicht dat er mensen zijn hier uh, in de buurt van het glazen huis... die Twister hebben en die dit even kunnen komen brengen. Nou, dat zou echt fantastisch zijn. Er wordt er namelijk, er wordt er al, uh, backstage zijn ze al druk bezig. Ja. Maar misschien dat een oh, ja. oproep je nu gewoon zo op de radio. Ik, ik uh, heb Twister effect. thuis. Wil jij alsjeblieft uh, jouw Twisterspel? hier naartoe brengen. Je woont hier 50 meter vandaan. Oh wat top! Want Koen en ik, wij staan te popelen om te twisteren, maar we hebben het niet. Ik heb ik wel een voorwaarde. Oh, gaan we eisen stellen? Ze wil ja. meedoen. Tsunami! Oh. Nou, dat moet kunnen toch voor dat spel? Tsunami. Ik, uh, dat, dat, dat, daar zeg ik geen nee tegen. Uh, ik ga me er meteen even bij halen. Uh, ik stel wel voor dat we dan ook eventjes een beetje de spiertjes losgemaakt hebben. Ja, dat moeten we even. Oké, okay, heel, okay, heel goed. Ja, dit, is, dit, ja dit, dit dreigt al een beetje de platen worden... die in ieder geval ontzettend vaak worden aangevraagd. En ik snap ook wel waarom. Want wat een knaller is dit. Hij stond op vijf toen ik gisteren Bart Ares aan de lijn had. Dat is toch wel een beetje chef chef-callcenter. De plek waar je binnenkomt als je belt met 0909-1336. Bart die gaf even de vijf meest aangevraagde platen. Tot dan, tot dan. En dat was gistermiddag. En deze stond op vijf. Ja, ja. En hier bekend in Leeuwarden... Tsunami! Lekker staan springen hier zo op uh, klein het Zailand wat uh, ja, bepaald geen Zailand is, zou ik willen zeggen, in, uh, in Leeuwarden. Fijn, fijn, fijn. Uh, goedemorgen, Reinoud. Goedemorgen, uh, goedemorgen. goedemorgen. Hoe is het, Reinoud? En waar vandaan bellen we? We bellen uit Den Haag, bellen we. Dus. Hé, hey, broodje eh met de. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Sorry, ja, ik moet het ook niet proberen, ook uh, die stomme accenten <laughs> ook, want weet je wat het is? Dan krijg je iemand uit Den Haag en dan zeg je hé, hey, broodje eh en, en dan... Nee, nee, ja. zo spreek je dat niet uit. En hier in Friesland het is nog erger dat Fries. Ja, dan moet je dat moet je gewoon kunnen. En wij komen dan niet uit Friesland. Dan, dan klinkt dat ook gewoon niet. Nee, nou ja, nou, maar jij moet niet beginnen met een broodje natuurlijk op dit moment. Hè. <lacht> dat moet je niet aan dekken, denk ik. Nou ah, ja, ik moet zeggen dat een broodje eh, met uit, uh, dat vind ik sowieso niet zo heel lekker. Ja, en eh, wel, <lacht> maar uh, dan wat minder. <lacht> oh, oh, nou je erover begint ook. Ja, ja, ja. Dit is een beetje het, het, het omslagpunt ook, hè, dat hopelijk het echte hongergevoel heel langzaam een beetje weg gaat, maar dat is nu nog in ieder geval aanwezig. Hé, hey, maar Reinoud, laten we het niet over eten hebben. Nee. Laten we het over muziek hebben, dat is nog een stuk beter denk ik. Ja, heel zeker. Want um, je hebt een, een, een, een plaat aangevraagd en ik wilde eigenlijk even mededelen dat ik die ga draaien. Nou, wat mooi. Ja, nou, dat vond ik ook mooi en ik, vind, ik wil je ook bedanken want je hebt een hele mooie donatie gedaan van 25 euro, dank daarvoor. Gedaan. Maar dan moet ik wel weten welke plaat wil je horen en waarom? Ik wil graag de plaat van uh, Jet horen van Bob and Garden in the Wings. En dat komt omdat mijn dochter deze zomer geboren is. Uh, ja, die heet Jet. Dus dat was een mooi moment, dacht ik. En ik wil hem met name horen omdat ik vind... Kijk, ik heb een kindje wat hier kan opgroeien zonder, zonder problemen. Uh, ja, als ze diarree krijgt, kan ze goed behandeld worden. En dat is in, uh, in de landen zoals waar jullie de actie voor doen uh, niet altijd aanwezig. En daarover lijden die jonge kinderen. Dat is de reden dat ik de voor plaats aan vraag. Reinoud, ik kan dat echt niet beter verwoorden dan uh, zojuist wat jij deed. Dat is echt, ja, dat is precies wat het is. En dank daarvoor ook en uh, dank voor je donatie. En uh, slaap lekker voor straks, hè. Oké, okay, goeie naam. Hoi. Cheers. Hoi hoi. Paul McCartney, Wings, Jet. Single Ladies. En ik had het met mijn vriendinnetje over toevallig van de week. Want uh, ze gaat komen naar de Ziggo Dome. Uh, daar was ze al geweest. Overigens eerder dit jaar. En ze gaat volgend jaar weer komen. En die twee concerten waren natuurlijk in no time uitverkocht. Zei dus zijn mijn vriendinnetje. Die Beyoncé, dat wordt, die wordt groter dan Madonna en Michael Jackson bij elkaar. Dat is wel heel groot. Nou ja, <laughs> nou ja maar in ieder geval. Ja, er zit wel wat in. Want zij heeft nog zo'n carrière voor zich. En ze is nu al zo groot al. Nou, ze zat toch nu met haar album het snelste verkopende album op iTunes, hè? ooit. Ja, dat was ook niet normaal, hè. Maar Wat ik dus heel knap vind, maar jij bent artiest en uh, ik weet niet hoe dat dan gaat, maar als je bezig bent met een album en zij deed, dat was ook nog zo'n een videoalbum, dus dat geloof ik bij ieder nummer of in ieder geval bij heel veel liedjes ook nog een clip gemaakt. Ja. Zeker als je wereldberoemd bent, dan moet dat toch een keer uitlekken. Daar werken zoveel mensen aan mee. En zij flikt het om een heel album te maken en allerlei clips te schieten all over the world. En niemand weet dat. Nou, ik denk dat mensen niet wisten wanneer het zou, zou uitkomen. En ik denk ah ja, dat ik, dat ik, gewoon ik... een hele slimme marketing truc is. Dat zij natuurlijk al lang wisten van dit gaan we dan brengen alsof het per ongeluk is. Alsof we dat spontaan besluiten. Nee, ik... nee, dat begrijp ik. Maar het is niet van, tenminste jij en ik wisten niet dat het eraan zou nee. komen. Het is toch knap dat het geheim is. Dat geweest. is heel knap. Maar goed, daar gaat natuurlijk zoveel geld in om. Dus ik denk dat die mensen wel een geheim... Jij, het, het jij denkt, met geld snoe dat... je de bonden wel. Van de... Ja. ja, Daar heb jij meer ervaring mee dan ik. Um, ik nou, ga nou ja, even... <laughs> over uh, geld Nou ja, dit is veel meer waard dan, dan ja, geld wat hier voor, de, voor het raam staat. Ja, het is ongelooflijk maar waar. Uh, volgens mij, dit, dit is de buurvrouw toch? Van het ja, ja Wat is ja, je naam eigenlijk? Marianne. Marianne. En mijn broertje Wieger. En Wieger. Ja, Marianne, ja echt top. Want uh, je, was, je stond hier net. Ik zei ja ik kan wel gaan slapen, maar ja, ik blijf toch wakker door die herrie van het Glazenhuis. Afgelopen nacht en oog dicht gedaan door uh, Jullie Herrie. Oh, en... Die plaatjes gaan nog wel, maar dat geneuzel. Dat gelul hè. Lullen te Dat gelul tussendoor, wat een herrie! Ja, jij ja. Nee, ja, hebt helemaal gelijk ook. Ja, ja, excuses, maar je staat hier wel met een glimlach op je gezicht. Dat vind ik wel echt heel gaaf. Dankzij en, Berenburg Cola! En je hebt zelfs Twister volgens meegenomen, Ja. Yeah. Yeah. En Marianne, wil je, hem, wil je hem gelijk terug? Of eh... Uh, Jullie mogen hem een week lenen. Geen probleem. Oh, oh, hij is al jaren niet gebruikt. Top. En Ik kan nou, me ja. voorstellen dat er morgen misschien ook de slaap is. Dat hij ook niet hey, wist. Ik weet dat Dennis Wenning komt. Maar morgen. dan morgen wel uh, weer heel vaak tsunami, hè? Ja, ja, die hebben we net gedraaid, hè? Ja, ja, nee, zeker. ja ik was net weg en toen ga je hem draaien. Nou ja, je hoort het toch zo goed. Ik zou zeggen, vraag hem, geef hem even aan iemand van de beveiliging. En dan uh, zorgen we wel dat hij zo snel mogelijk hier het huis binnenkomt. Top. En Enjoy, dan, jongens. Ja, en jullie bedankt echt veel. Heel Marianne. veel succes. Hoi. Die er dan mooi naast Ja, dat is, we leuk. We weet we, maar dit is echt leuk. We kunnen het gaan doen. Ik weet alleen niet hoe het werkt, Jan. Ah, je moet dan uh, draaien. En dan krijg je een kleur. En dan moet je je linkerhand op groen. En dan je rechterbeen op rood. Oh, ja. okay. En dat is heel. Ja, nee, dat, dan krijg je hele. Sexy... Oh, jij bent nogal lang. Dus dat is stikker leuk. En jij bent nogal lenig, dus dat wordt wat. Ik check nog heel even deze mevrouw met de blauwe muts. Hoi. Hallo, Gronisburg. Oh nee, ik zie het. Het is van SEZO Pino. Goed, toch? Nee, niet Pino. Het is van hem. Koen. Hij heet ook Koen. Hey, Koen. Hoi hey. Koen, ik ben trots op je. Als naam genomen. Echt waar, wat lief. Ja. Ja. Nou ja, ik moet zeggen, ik ben nu al trots op jullie, want ik zie dat jullie met aardig kapitaal aan briefjes in de handen staan. En dat is echt waar, uh, ja, daar doen we het voor. Dankjewel. Ja. Wij zijn hele arme studenten uit Amsterdam. Maar we hebben voor jullie een barkie uit de muur getrokken. Een barkie. Een barkie. Ja, ja. En daar willen we ook heel graag een barkie voor horen ah, van een jeugd. Jeugd tegenwoordig leuk, leuk. Goede plaat ook. Uh, even een barkje, dat was toch 100 euro? 100 euro. 100 euro. Nee, gelukkig. Ja, euro. Als ik dan nou had gezegd dat 1000 euro was, dat nou, had het ja. ook niet uitgemaakt. Dat we hadden we wel willen geven, maar nee, nee, nee, joh, nee. Voor nee. ons is 1000 euro, 100 euro. Oh. Fantastisch bedrag. En, maar één ding, uh, Amsterdam, hè, zeggen jullie. Woe! Maar uh, Hebben jullie enige dan enige uh, verbindenis met Leeuwarden, of komen jullie echt uit Amsterdam hier nee, naar het Glazenhuis? Nee, we komen gewoon voor het feesten. Ja, ja, nee, ja, dat is dan een verbinding. We komen elk jaar naar het glazen huis. Ja, ja, top. En weet je al waar je volgend jaar naartoe moet? Haarlem. Uh, Haarlem. Lekker dichtbij. En het jaar daarna? Heerlijk. Heerlijk. Heerlijk. Ja, goed op de hoogte. Wat top. Hé, hey, dank jullie wel. Echt uh, top. Een barkie. Jullie zijn top. Van de jeugd tegenwoordig. Weet je wat? Ik ga meteen draaien ook. Um, ik stel ook voor dat wij dat Twisterspel maar even uit gaan leggen. Want uh, dat moeten we natuurlijk wel even dan in de praktijk gaan brengen. Ik ben, ja, ik ben heel benieuwd, Jan. Je moet het maar straks een beetje kijken. Ik heb uit. het gewoon met z'n tweeën gedaan. Dat is wel heel, je, je hebt het altijd alleen gedaan? Nee, met een groepje gewoon. Oh, met een groepje? Ja, met meer. Uh, ja, we kunnen, ja, we kunnen, ja, we zouden wat mensen uit kunnen ja. nodigen uit het publiek. Als je denkt van nou. De... nee goed, nou maar. <laughs> Zojuist aangevraagd en meteen draaien. Wat een leuke plaats. 100 euro, oftewel een barkie, de jeugd van tegenwoordig. Like Zuffers, kuiten naar huis. Zonder een rode zin. Trek een pakje uit. Ja, snuffers. Aan de tocht met mijn demonen. Verblogen dromen aan het verdoven. Door de nevel aan het lopen. Loopt dezelfde klinkers open. Mijn huis is door de regen gelegd. door als ik hoor. En soms weet ik het even niet. Ik loop mezelf voorbij. We lachen door wijven. En morgen weer zag ik erin. Het een einde Trek een party uit de man. Versluppert. De bar maakt nog zitten aan. Echt je suppers? Kijk naar huis Er een rode zin. Trek een party uit de man. Versluppert. Ik heb een bakkie in de pocket en vanaf dat is het feest Geen handtekeningen vandaag, je krijgt een schop onder je reen uh, Zoel in je hoofd, mijn voet in je bil Ik ben weer een lietje, ik drink lekker wat ik wil Hallo, hoe mag ik hier een bakkie bossen? Ik zei Hallo, mag ik hier? Is fijn, de jeugd van tegenwoordig en een Barkey 3FM. Serious request. Maar nu, Little Steven. 3FM. Kom, dankjewel. Hij vroeg hem namelijk aan voor uh, 10 euro en met liefde gedraaid. En het valt mij op dat als je iets teruggaat in het liedje, het lijkt heel erg op die 18 daar. Even kijken hoor. Uh... Even kijken. Dit. Dat lijkt echt op die tune. Ik nou moet het zelf niet gaan proberen, maar het heeft iets weg in ieder geval... die uh, a -team. Het is... Oh. Het is kwart voor vijf en... Uh, <coughs> ja, Sorry, Jan. Ja, sorry, dames. Het is nog druk. En oh, zeg. Broek ik kan... even, uh, kwart voor vijf, er gebeurt niks. Maar er gaat weer een deurmel. En wat zien wij daar? Nou, kijk eens aan. Da daar staan een paar DJ's. Uh, Oké okay dan. Hey. Hallo. is het? Goed. Goedemorgen. En met krokodillen komen de er ik binnen. Ik herken oh. zomaar feest DJ Ruud. Hallo. Hallo. Ja, en Quintino zeker. Ruud. Wat goed dat jullie er zijn. Kom binnen, pak een microfoon. De Opblaaskrokodil is mee. Ik hoor net dat het een feestje gaat worden hier in het glazen huis. Wat ja, leuk. Is. Voor Hallo. ons twisteren is dit ook wel handig natuurlijk, met meerdere bent. Dan kunnen we, ja nee, precies, dat we met z'n allen kunnen twisteren. Nee, dat is zeker waar. Uh, Quintino. Ja. Goeienacht. Goeienacht. Vertel even, want jullie en Rute ook. Jullie, volgens mij komen jullie de red uitgerold hier. Uh, letterlijk uitgerold. Ja. Oh, echt waar? Ja, zeker. Wat vertel even, want het is een mooie avond daar geweest. Martin Garrix heeft onder andere ook nog gedraaid. Jullie hebben ja, gedraaid. Jan heeft ook gedraaid, heeft gedraaid, ik heb gedraaid. Uh, allemaal voor het goede doel. Allemaal onze vier netjes ingeleverd. Dat ja, gek toch. En uh, dat is allemaal gedoneerd uh, voor Serie Quest. Ah, Oké. Okay. Het was echt, uh, volgens mij is het al een week uitverkocht of zo. Ja, het is een gek huis. Je kon echt bijna niet lopen. Het is ook allemaal zo. Het was voor oh, ja? het goede doel, dat dus maakt niet uit. Ja, het, was echt, uh, nee, het was echt ook een tof feest gewoon. Helemaal ja, los. We hebben zelfs nog een. Uh, ik had van de week nog een Kroudsf en een veiling zitten. Dus je hebt ook nog 50 euro opgebracht en iemand heeft dus net uh, netjes uh, kunnen crowdsurfen over het publiek heen in Club Red. Okay. Hij heeft wel zijn broek gescheurd, helaas. Ach, maar echt ja. helemaal open. Zonder broek? Nee, ja, gewoon was er hele... Oh, anders had ik hem <laughs> nog wel één <keer> liggen. Ja. <laughs> <laughs> Volgens mij, Danny, jij bent de eigenaar hè, van, uh, van de Red. Ja, dat klopt. Ja. Kijk jij ook terug op een geslaagde mooie avond? Ja, het was echt denk ik het hoogtepunt van uh, 2013. Oh, echt waar? Ja, absoluut. Oké. Okay, ja, okay. Nou ja, mooi om te horen en ja, ik zie zomaar hier een DJ set staan midden in het glazen huis. Hey. Zouden hey. jullie soms uh, iets van plan zijn? Weet nou je ja. niet, we doen het wel vaker moet ik zeggen. Ja. En muziek maken ook. kan het overdraaien. Ja, nee, ja ik weet het niet met die DJ's van tegenwoordig. Nee jongens, nee, super gaaf. Ik zou zeggen, ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik hoop dat, uh, dat, nou ja, dat we er buiten in ieder geval lekker van uh, mee kunnen gaan genieten. Ik zou zeggen, uh, ja, ga, ga staan en ga okay. het doen. Gaan we, gaan we een feestje bouwen? Okay, let's go. <laughs> Nou, ah, wat mooi. Uh, Feestdj Ruud en, uh, en, en zijn collega natuurlijk, die uh, vandaag samen in de Red hebben gedraaid, Quintino, die gaan het nu hier doen. Draaien jullie ook ABBA? Oh god, Jan. Uh, zoekjes. Ja? Ja, ja dat ik heb het al aangeboden bij Koen, maar die, uh, die wil niet durven. Ik, ik moet hem even zoeken. Ja. Ja. Hebben jullie Waterloo? Ja. ik ben ja. fan van Waterloo. Je hoeft niet te luisteren, Ruud. Maar ik weet niet zeker of ik een bij me heb, denk ik. Ja, als een dj zegt, ik weet niet zeker of ik een bij me heb, dat, dat is hetzelfde als, als dat een radiopresentator zegt, ik zal kijken wat ik voor je kan doen, betekent over het algemeen, dat gaat opnieuw ja. worden. Ja, maar ik... Als ik Ruud zo aankijk, heel lief. Heel lief? Nou ah, ja, Ruud kan echt, hij draait alles door elkaar, hè? dus het zou me niks verbazen als hij het dan toch in één keer doet. Ja, voor het goede doel toch, Ruud. We, uh, er wordt aan het kropje We hebben nooit samen gedraaid volgens mij. Is dit een, samen, is een primeurtje? Wel een dingetje. Nou, oh, leuk. We nog beginnen. Zijn jullie er klaar voor? Ja maar, let's go. Oké, okay. here we go. We gaan echt eventjes allemaal de handen omhoog. Ja. Want we gaan niet inslapen natuurlijk. Hè? Nee, dit feest gaat gewoon nog lekker door. Oh! I'm done. Applaus voor Vs DJ Ruud en Quintino hier in het glazen huis. Met even een lekker sekje. Ja, ik, moet, ik vind het wel een beetje ironisch ook. Want uh, ik weet niet hoe Giel en Paul zich op dit moment voelen. Terwijl zij uit hun bed getrild worden door een liedje dat heet Nooit meer slapen. <laughs> ja, eerder was uh, Martin Garrix hier ook. Toen lag ik even op bed. Ja, dan gaat slapen moeilijk. Dus uh, ik, ben, ik ben heel benieuwd. Maar uh, jongens, te gek. Echt super. En ik begreep dat jullie nog iets hebben voor de dat? Kijk, er wordt meteen iets uit de tas getrokken. Kijk, ik vond het zo'n goed initiatief. en uh, Club Red hebben zo hun best gedaan. Ik heb er nog een klein schepje bovenop gedaan. Voor de grote hoop. Ze hebben al heel veel binnengehaald. En dit doe ik uh, nog even extra. Oh, kijk eens even joh. Hoppa. 3500 euro. Ja, toch? Ja, fantastisch man. Ja, nee, super. echt. Gasten, onwijs bedankt. Top dat jullie meewerkten. Top dat jullie hier willen zijn op dit mooie tijdstip. Het is voor jullie misschien een iets normale tijdstip dan voor ons. Maar echt waanzinnig. Dankjewel. Dankjewel. Top. En tot later. Quintino dus, en uh, feest DJ Ruud. En zo dadelijk, na vijf, gaat het dan echt gebeuren, Jan? Ja, ja, er wordt twister gespeeld in het glazen huis. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM. 3FM. Het is vijf uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal.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 Verschillende landen bereiden evacuaties voor uit Zuid-Soedan. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... wil vandaag tientallen Nederlanders laten vertrekken. De Amerikaanse regering heeft intussen 45 militairen naar Zuid-Soedan gestuurd. Ze helpen daar bij de bescherming van de Amerikaanse ambassade... in de hoofdstad Juba, schrijft president Obama in een brief aan het congres. Obama roept de leiders van het land op om het geweld te stoppen.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 Just live up the street Symmetry of Jack en zijn vrienden Jordi's Shit Shittown van live. En live, dat zijn wij ook, natuurlijk. Want we gaan geen seconde, niet live, om het zo maar te zeggen. Uh, de 18e. dat is ja, officieel twee dagen geleden... want het is nu vrijdagochtend 20 december. Eergisteren zijn we hier het glazen huis in gegaan en 24 december. Op kerstavond hopen we hier, zover is het nog lang niet... maar hopen we hier weer rustig uit te komen gewandeld... Ja, spannend, spannend. Maar dat is nog ver, ver weg. We hebben nog een hoop werk te doen voor die tijd. Wat ik echt bijzonder vind, is dat het midden in de nacht is, of eigenlijk gewoon ja, s'morgens heel erg vroeg. En Jan, uh, zie ik nou goed dat jij daar een paar kids voor de deur op staan? Ja. En jongens, hoe oud zijn jullie als ik vraag, mag? 10 en 11. 10 en elf. Tien en, elf. Ja. en jullie waren gewoon nog wakker, of jullie waren al wakker, of? Uh, We zijn gewoon uit bed gestapt en uh, zijn hierheen gereden. De vader heeft ons wakker. Gemaakt. Oh, wel met jullie vader mee, oké. Okay. Ja. Jullie hebben heel veel geld opgehaald? Ja. Hoe hebben jullie dat gedaan? We hebben een reeds gebakken. Oké. Okay. En, en hoeveel hebben jullie opgehaald? We hebben 45 euro opgehaald. Ah, 45 ah, euro. Wat fantastisch. Ja. ja. Echt heel goed gedaan. Ja. En was het wel afgesproken of zei papa ineens midden in de nacht... Oké okay, jongens, wakker worden, we gaan uit het glazenhuis. Ja, dat was wel afgesproken. Oh, dat was wel afgesproken? Ja. Oh, gelukkig. Jongens, dank jullie wel. Nou, hè? Wij zijn er heel blij mee. En ja, ik heb alleen nog XL onderbroeken, maar die... Die zijn dan maar op de groei, moet je maar denken. Ja, misschien drie? Ja, je krijgt er drie. Voor 45 euro mag je er wel vijf ook. Kijk. Jongens, bedankt hè? Ja. Echt fantastisch, hè? helemaal goed. En zo staan ze hier gewoon, jonge gastjes, voor het glazen huis. Zeven over vijf, met papa meegereden. Ja, gaaf hoor. Even kijken. Goedemorgen, Rosaline. Morgen. hi, hi. Hai. Uh, hai. Hoe zit jij erbij? Ik uh, lig uh, gewoon nog lekker in mijn bed. Oh, wat jaloers. Nou ja, ik mag over een minuutje of vijftig ook uh, lekker gaan liggen. Hoewel, ik moet eerlijk zeggen, ja, ik weet niet of je erop zit te wachten, maar de slaapkamer... Ik, ik weet niet of je de foto's al hebt gezien. Ja, ik heb ze gezien. Het is, het is niet om over naar huis te schrijven, moet ik je eerlijk zeggen hoor. <lacht> Zo'n stapelbeetje, dat ligt toch niet echt op. Ja, ik ga er verder ook zeker niet over zeiken... ...want het is uh, meer dan bijzonder wat we hier meemaken, maar het is, het is soms een beetje moeilijk slaap komen, moet je maar denken. Jij kan ook me voorstellen. Nou, het maar. Hey, maar jij ligt er uh, ah. nog even rustig bij Rosaline. Ja. En ligt er nog iemand naast je eigenlijk of lig je alleen? Nee, ik leg alleen. Oh, Oké, okay. dus je kunt wel vrijheid praten. Ja. Ja, ja. <lacht> nou, goedemorgen uh, uit Geest. Daar bel ik nu mee, want daar, uh, daar woon je. Ja, klopt. En ja, ja, ik vond het wel leuk, want je hebt een apart verhaal. Je hebt een tatoeage laten zitten. Op Lowlands gebeurde dat. Ja. En uh, nou ja, vertel eens, want da, da, het heeft iets te maken met uh, de band die je nu aanvraagt. Ja, klopt. Ik heb wat Lola een uh, Human Rights-tatoeage laten zetten. En uh, op precies op het moment dat ik mijn tatoeage liet zetten, speelde Imagine Dragons. Wat ik echt een super toffe band vind. Ja. ja. En uh, nou ja, de combinatie van de Human rights tattoo en de band, denk ik denk nou dat liet je hem ook aan. En uh, was dat dan de eerste tatoeage die je liet zetten? Nee, is het tweede. Ja, precies. Okay, maar je weet wat ze zeggen, hè? Ja, ze weten wat te ze zeggen. Ja, klopt, maar dit is uh, voorlopig wel de laatste, hoor. Ja, nee, precies. Zo gaat het altijd bij ook... mensen die in die zeggen... nou ja, maar dit, dit is voorlopig echt de laatste. En dan, uh, dan, dan op een of andere manier is er: oh ja, maar hier is ook een mooi plekje en nu wil ik nog dit hebben en dat hebben. Ja, ik weet het niet. Ik, ja. Ja. Maar heel mooi dat je yeah. dat hebt gedaan in ieder geval Rosaline en uh, ja. natuurlijk ga ik uh, Imagine Dragons voor je draaien. Uh, It's Time heb je aangevraagd voor hoeveel? Ja klopt, voor 10 euro. 10 euro's, nou ja, echt helemaal top. Uh, ga je ja. nog slapen? Ik denk het wel hè? Ja, ik ga slapen ja. Heel goed, ik zal aan je denken straks als ik ook ga slapen. Dankjewel hè, Rosaline. Ja, wel te Jij ook, wel te Doei, doei. doei. Hoi. natuurlijk uh, dan nu een liedje voor Florian Verboord voor 20 euro en Florian schreef erbij via 3fm.nl zou iedere dag op de radio moeten worden gedraaid ja, gaat heel simpel zo ongeveer van uh... He? Dat, uh, ja. nou, ik, ik, ik heb dit liever dan, dan zeg maar, die uh, springmuziek. Ja, ja, precies. Ah, dat weet ik. Ik weet het. Ja. Maar af en toe springmuziek, ja, dat moet er ook tussendoor. Dat ben je lekker wakker uh, Jan Smit, serieuze ja. Ik moet zeggen, ik vind uh, bewonderenswaardig hoe jij het allemaal volhoudt. Dat ten eerste. Nou, nou dat heeft alles te maken natuurlijk met uh, mijn, uh, mijn actie. En ik heb ze net even geteld. Ik ben aan mijn laatste doos bezig. Ik heb op dit moment 1900... 54 onderbroeken verkocht. Verkocht? Ah ja, dat is echt ongelooflijk. Dan zijn er nog 46 en dan ben ik los. Nou, dat vind ik echt, ik moet zeggen, ik zag jou met die dozen binnenkomen gisteravond. Ik dacht, ja, ik weet niet wat die van plan is. Maar uh, je doet er staan, er staan ook gewoon helemaal opgestapeld hier, echt een lege doos. En nog één vol doosje en er zitten er nog 46 in. En dan, dan is die los. Dan heb ik 2000 onderbroeken verkocht. Van 5 euro per stuk hè? Ja, ja, dat, ja dat is 10.000 eurootjes. Fantastisch. Hé hey Jan, um, ik weet gisteren, Anna Drijver was de slaapgast van uh, nacht 1. We zitten nu op nacht 2. Ik weet ja. dat Giel um, met Anna is gaan yoga. Ik weet, doe je dat wel eens yoga? Nee, ik, ik, uh, ik ben niet zo'n zwever. Nee. <laughs> maar om met twister moet je ook redelijk. Precies. Dus ik uh, stel me dan nu zo voor, want ik loop dan ook eventjes, uh, want ik heb een koptelefoontje ja. op, dat we een soort van yoga gaan doen dan. Ja. Zo, even kijken. Maar dat is dan uh, het, uh, het twisteren. Oké. Okay. Even kijken, hoe werkt het? Want uh, nou, um, omdat jij, jij bent de ouder, mag jij beginnen. <laughs> dus je draait aan het... Okay, uh, ik draai aan, dat ding, okay, draai aan dat ding, komt op en een kleurtje zegt, uit. En dan zegt hij... Linkerhand, linkerhand geel. geel. Oké. Okay, dus dan doe ik linkerhand ja. geel. Het is dus nou, onhandig dat we ook allebei een microfoon vast hebben. Ja, <laughs> maar goed, we zijn maar met z'n tweeën, ja, he, Dus het is even niet anders. Ik, ik ben aan het, uh, aan het rad. En dan heb ik mijn rechtervoet op rood. Cool. Koen, okay. leg ik hem even daar neer. Uh, het is voor de radio fantastisch dit. Ja, maar, maar het ja. is natuurlijk. Oh, jouw rechterhand blauw. Nu heb ik al een probleem. Nu knep ik dan even mijn microfoon. Ja. Dus... Ja. Oké. Okay. Kijk, en nu wordt het natuurlijk heel spannend, want als ik nu mijn linkerbeen op groen bijvoorbeeld. Oh nee. Rechterhand geel. Nou, dit is al aardig acrobatisch. Maar hoe moet ik nou draaien dan met mijn neus? Nee, maar nu mag je even je hand los. Oh, Oké, okay, ja. Ja. De... En. Ja, ik... Oh, ik. Sta... Rechtervoet of groen. groen? Ja. Nou, wacht even hoor. Yeah. Wacht, wacht wacht, En dat is. Wat heb ik? Linkervoet groen. Jezus! <lacht> nou, oké okay. gaat goed Koen. Maar wat nou als ik nou een dubbele En ja, dan moet je over me heen. Wat rechte, heb je nu? Rechtervoet rood. Ander met door. Of over me heen? Kijk uit hè. Ja, ja, wacht, nou, ja, ziet sorry, er volgens mij heel raar <laughs> Rechter Rechtervoet op rood. Oh, dat staat hij al. Dus ik heb, ik mag blijven staan. Even kijken. Linkervoet op rood. rood. Oh, okay. nou, dat wordt spannend. <laughs> ja, dan ben je af. Kom maar. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ik geef op. Holy shit. Nou, ik weet je. Jij... Ik word heel wakker van. Je bent redelijk competitief aangelegd, hè? Dus ik ben blij dat ik verloren heb en jij in dit geval nee, gewonnen. Ik had wel gedacht dat je met jouw lange benen nog uh, dat je het nog zou avonturen, maar nee, nee, ik red een, ik dadelijk niet. Nou fijn, tot zover. Uh, tot ja, het heeft hoor. toch zeker drie minuten geduurd. Dank daarvoor voor de radioluisteraars. Um, ja.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 It's all I got We can soul with love in the morning We just soul with love in the beginning Expand your soul with love in the weekend Cause love is all I got My darling I can give you what you want If what you want is Darling I can give you what you want What you want is save So save us I'll see schrijft erbij via 3fm.nl. Ik vind dit gewoon een leuk nummer. En ik vind het ook leuk dat het niet zo bekend is. Ja, ja oké. Okay. Ja, dat zou kunnen. Uh, even kijken. Het is bijna half zes. Leuk, ik krijg een uh, twittertje. Of we krijgen een twittertje van Paul de Leeuw. Ja, van Paul de Leeuw. Die uh, volgens mij, ja, ook ondanks de vroegte wakker is. Hij schrijft, ik ben geopereerd onder de actie van Serious Request. En nu vier dagen in de ruststand. Goede timing om het juist nu te doen. Go boys, go. Nou, wat leuk, Paul. Sympathiek, Paul. Goedemorgen. En uh, sterkte. En vragen plaat aan natuurlijk ook, eh, Paul. Als we ergens mee kunnen verblijden. Nou, en de de lijn is tonight, Maar dat gaat natuurlijk niet op vandaag voor Paul als hij wakker is. Uh, nee. Dat is <laughs> zeker, zeker waar. Ondertussen uh, Fleur Wallenburg vind ik ook, ook leuk. Die Twitter. Die, um, is ja, die gaat straks nieuws lezen. En die komt hier het plein op lopen. En die maakt weer een foto van het huis. En de mensen die er toch nog... Ondanks de tijdstip, gewoon nog hier een, een mooi sfeertje van maken. Dat is, dat is echt bijzonder. Ja, en ik, ik, ik kijk weer naar jouw brievenbus, Jan. Want inmiddels mag ik zeggen dat vannacht is het toch een beetje jouw brievenbus geworden. Nou, ik ben nog niet weg geweest. Maar het is wel, uh, het is frappant om te zien dat des te later het wordt. Uh, of eigenlijk des te vroeger. Des te jonger het publiek ja. wordt, Koen. En uh, er staan er weer een paar. Hoe oud ben jij bijvoorbeeld, jongen vooraan? Um, ik ben uh, negen. Negen. Ja, en jij bent erachter? Bijna 13. Bijna 13 al, oh, oké. Okay. Hey. Ik ben ook bijna 28. Nee. Hey. <laughs> ja. En, en jullie hebben een cheque. En uh, weet je wat erop staat? Uh, 5.230 euro. Nee, 5.230 euro. Dat, dat, dat ben je niet. Van Basisschool de Weide. Ja. Fantastisch. Fantastisch. En hoe hebben jullie dat opgehaald? Nou, we hadden een eigen glazen huis uh, voor op onze school en dan moesten we wc rollen op elkaar stapelen en we moesten uh, uh, dj dingen doen en dan maken we allemaal geld, allemaal sponsors. Allemaal sponsors en dat hebben jullie gewoon met, met elkaar, bij elkaar? Ja, met heel veel kinderen, alleen niet iedereen mocht erin. Oké, okay. maar jij zat er wel in? Nou, jullie mogen heel erg trots zijn op jezelf, het is echt, echt ongelooflijk dat jullie zoveel geld bij elkaar hebben gehaald. Dus en ik wil ook Leeuwarden even een applausje voor deze kanjes hier. Een check van ruim 5000 euro, echt fantastisch, dank jullie wel. Echt, uh, ja. En uh, we hebben nog een klein verzoekje, Jan, kan je zingen? Of, uh... Een klein verzoekje? Nou, in de zin van kan je zingen? Ik bedoel, kan je nu zingen? Ik vind het een gekke vraag aan de zanger hoor, kan, kan je zingen? Nou, ik, heb, ik heb de hele nacht gezongen, maar voor jullie, wat, wat zouden jullie willen horen dan? Wat willen we horen? Nee, a... <laughs> Takata. <laughs> nou ja, maar dat, tsunami hebben Tsunami. hebben we net gedraaid, maar... maar als, als de Morgen is Gekomen. Hebben we ook gedaan. Maar zingen jullie al nou, een stukje mee? Een suggestie? Zingen jullie een stukje mee met Als de Morgen is Gekomen dan? Ja. Ja. ja. Nou pakken jullie die microfoon. Komt hier okay. 1, 2, 1, 2, 3. Als de Morgen is Gekomen en alles wat ik heb meegemaakt allang verdwenen is. Als de morgen is gekomen, verlaat je mijn verleden en ben jij degene die. Is. Ja, mijn stem wordt ook zachtjes aan uh, slijt. Ja, mooi, mooi, mee mooi. mooi. Of ze zijn dan. nog iets te jong. Dat zou ook kunnen. Nou, maar ja. ze zijn niet te jong om dit fantastische bedrag bij elkaar te sparen. Onwijs bedankt. Dank jullie wel. Ja. Heb je nog een vraag? Een laatste vraag dan. Ik ga ondertussen even door Jan, want uh, ik heb hier, en dat is uh, ook een leuk, een, een beller aan de lijn. En dat is Elke. Goedemorgen Elke. Goedemorgen. Het is toch ongelooflijk dat we gewoon op dit, dit tijdstip gewoon kinderen uh, even 5000 euro door de briefbus kunnen gooien. Ja, echt uh, fantastisch. Bies, echt bizar hè? Hey, ja. Elke, jij klinkt heel wakker. Uh, was ik niet, maar ondertussen oh. wel. <laughs> Oké, okay, ondertussen wel. Nou, goedemorgen. Nou, dankjewel. Het is hier het glazen huis in Leeuwarden. En even kijken, wij liggen nu verbinding met, waar in Nederland? Uh, Hilversum. Hilversum. Heel ja, gezond. Ja, het is uh, wel bekend natuurlijk voor ons. Ja, ja. Daar waar wij normaal gesproken onze radioprogramma's vandaan maken. Maar deze week uiteraard niet. Overigens na het Glazen Huis, dat is toch wel leuk om te weten. Dan um, we stoppen we op 24 december, kerstavond. Dan um, pakt meteen de top-series-request het weer over. Dus de meest aangevraagde platen, die komen dan allemaal weer voorbij in die top-series-request. Maar goed, elke. Ja. Je hebt een plaat aangevraagd. Ja, dat klopt. We hebben het hele lab even een plaatje aangevraagd. Doe het al ieder jaar, maar nu even met het hele lab. Keertje. Het, he het hele lab? Ja. En dat is een lab, dat is, een lab, is natuurlijk een laboratorium, maar aan ja. wie moet ik dan denken? En wat onderzoeken jullie daar in het lab? Uh, wij werken in het Wilhelminen Kinderziekenhuis en wij doen oh. daar een onderzoek naar... Uh, nou ja, uh, wij toevallig naar hersenschade bij kinderen. Oké, okay. dus, uh... okay. nou uh, heel interessant, lijkt mij sowieso. Ja. Uh, ik zie hier staan Elke, Nina, Sabine... Ja. Eh. Uh, uh, en Sumije. oké. Okay. Ja, een beetje moeilijk naam. Avenaar, ja. wil je gek zelf. En uh, welke plaat wil je horen en voor hoeveel elke? Eh, uh, we hadden een tientje voor uh, bakenmat met vandaag. Haken voor je draaien en ik wens je een hele mooie uh, dag vandaag ook, hè? Dankjewel, Julia. Dag, Elke. Ja. Doei. Doei, doei. doei. We face we the difficulties day, we we GPA, the of today and, of tomorrow, to day and, tomorrow, to and tomorrow. I still have a dream. Right, hurting, it is a dream, right, dream. deeply rooted right. in, in the American America, America. America, America, America, America. I have a dream. I have a dream. Have a dream. One day, one day, one day, one day, this, this nation will rise, rise up, live out, live the meaning of its We hold these truths to be self-evident One day, one day, one day, one day, one day, this nation will rise up, rise, up, rise, up rise. live up the meaning of its free. I have a dream, that one day on the red hills, sons of former slaves, and the sons of former slaves, of former slaves the will they be able to sit down together at the table of brotherhood, En die lopen was dat. 25 euro uh, had Renske daarvoor over. Renske van den Eerenbeend, zo heet zij helemaal. Ja, moet ik het wel goed uitspreken natuurlijk op de vroege ochtend. Jan Smit. Ja. Jij hebt een loopmicrofoon in je handen. Dat betekent heel simpel. Zoals het woord doet vermoeden, je kunt lopen met je microfoon. Het is uh, uh, elf over half zes. Het is tijd om uh, Giel uh, wakker te gaan maken. De man die overigens tot twee uur vannacht nog radio heeft gemaakt. Hè? Ik ben benieuwd of hij überhaupt uh, een beetje geslapen heeft. Ja. Maar goed, dat ga ik even checken natuurlijk. Ja. En nou doet hij dat altijd met, uh, met een dansje, zo in de ochtend? Begin de dag, ja, met een dansje. Z zou ik dat maar ook mogen doen? Dat, nou ja, zeker, ja. Ik zou zeggen, ga, ga naar de slaapkamer. Ja. Even uh, rechtsboven ligt Paul. Die oh, mag dit, je laten doen. Dus linken. die niet? <laughs> dus het is niet die rechtsboven? Het is niet rechtsboven. Linksonder, daar ligt Giel. Oké. Okay. En vertel ook ons even ja, hoe het ruikt binnen. Nou, het ruikt op zich nog wel aardig fris. Okay. Het, uh, het is hier best koud, trouwens. Ja. Um, hij ligt onder de dekens. En Paul, die ligt ja, aan zijn haar te zien. Die slaapt nog niet. <lacht> en, uh, Even kijken, hoor. Begin de dag met een dansje. Begin de met een lach. Want u vrolijk. Oh! Juist, wat ziet hij eruit, zocht Giel? Hé? Dat is niet alleen toch? <lacht> nou, je ziet, er ja, je ziet er anders uit dan ik uh, uh, gedacht had. Maar ik moet je even wakker maken. Mm. Oh ja, hij moet heel ver. Komen. Ja, hij wrijft heel diep in zijn ogen. Heb je een beetje geslapen? Een beetje. Ja. Dan wil je niet wakker gaan worden. Nou, op een gegeven moment al slapen, ja. Maar je moet er zo wel uh, staan weer. Dus... Vijf minuutjes doen? Nee, nee, nee, nee. nee. Ja, laat het leven doen. Kwart voor ja, het, zes. Bijna kwart voor zes. Dus, ehm... Uh, doe maar even rustig aan nog. Nou, eh? Ja, Jan, je moet, je moet uh, niet te lief zijn. Niet te lief zijn. Want de cool gaat hier namelijk nu slapen en dan... Dan wordt hij gewoon niet meer wakker, tenminste dat nee, moet je, wel. Fluiten ja. naar je, bedank je maar. Nee, maar je moet er gewoon nu uit. En weet je wat Giel, nou ja, maar hij moet moet hij eruit gewoon? Ja, hij moet. Oké, okay, nou Giel, het, dan, dan maar zo. Dat, uh, ja, dit is de zomer voorbij bij één manier, hè. Werkt vaak heel goed. Vooral Simon keizer is hier hartstikke gek op. Hij trekt gewoon het hele dekbed van dat bed af. Ja, maar goed, weet je, als hij eruit moet, dan wordt uh, ja, het, het gelijk gewoon. Uit. Je hebt gelijk Oké, okay, Giel Beelen is al wakker. Ja. Ja, heel erg fijn. En zo dadelijk zal hij fris en fruitig. Want het zal je verbazen, hij gaat fris en fruitig hier toch weer achter het microfoon zitten. Van Jan. Ik kan niet anders zeggen. Nou, ja, maar ik dacht eerst lief, maar toen zei jij, nou ja, weet je gewoon Ah nee, maar Giel gaat, die slaat anders gewoon verder. Ja, dat weet ik inmiddels. Dus dat is uh, goed. Frans Ferdinand voor 50 euro. When you're happy from a dream, is hard what is real? I'm yeah. yeah. Doing it, doe it, doing it. Fijn, fijn. Dank voor het aanvragen van al die... Uh, ja, ik moet toch echt zeggen, van al die goede platen die gewoon niet voorbij komen. Ja, nee, natuurlijk, en zeker s'nachts zo. Af en toe wordt er iets door de brievenbus verschilt dat je denkt... Nou ja, kwaliteitsmuziek zou ik het niet willen noemen. Maar ja, goed, ja, als het geld oplevert Jan, ja, dan, dan moet het af en toe gewoon gedraaid worden natuurlijk. Ja, zo is het ook. En nog steeds, ja, je hebt echt je plekje gevonden bij de brievenbus. Ik vind het gewoon jammer dat die, dat die doos bijna lekker. Het, is ja. ook, het was een soort van missie uh, impossible, Mission Impossible, eerlijk gezegd. Nou, ik zei het je net, en dat dacht ik dus echt. Ik dacht, dat gaat het niet lukken om al die dozen uh, leeg te krijgen. Maar... maar ik ben gewoon straks voor 6 uur ben ik los. Dan ben, dan ben jij los. En, ja, ja. en dan? Uh, ja, nou ja, dan zijn er altijd weer andere dingen die je kunt doen, zo moet je maar weer denken. En ja, de ochtendshow gaat beginnen. Dan gaat echt officieel vrijdag 20 december 2013 van start. Zijn er twee dames die iets van je willen? Hi. Hallo? Heb je nog een boxershort? Nou, jullie zijn echt uh, een van de weinigen nog. De laatste. Ah. Het is maatje XL. Hier kunnen jullie met je tweeën in. Ja, daar kunnen we met tweeën wel in. Ja, of je zit hem op je hoofd. Het is net wat je denkt. Ah, heel goed. En dat ja. levert ook allemaal weer geld op. Mooi, mooi. De laatste boxershorts, de laatste onderbroeken van Jan Smit. Hij heeft ze allemaal zelf gedragen, schijnt ook. Die gaan er nu doorheen. Goedemorgen, Jorin. Goedemorgen. Zeg ik het goed, Jorin? Uh, Jorin, ja. Jorin. Het is niet Jorin. Nee, Jorin. Nee, niet, niet de radiozender van vroeger. Ja, nee, nou. precies. Jorin. Uh. <laughs> Jorin Kootstra, heb ik aan de lijn. Ja. ja. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, wat een vroegte allemaal. Potje. Ja, ik door. ben lekker wakker gebeld, maar dat heb ik wel voor jullie uitzending ook. Nou, ja, echt serieus. En dat vind ik zo gaaf om te horen. En dat is geen slijmelerij, niks. Maar iedereen zegt dat gewoon. En uh, ja, dat vind ik toch bijzonder. Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, wie belt mij op dit onchristelijke tijdstip op? Ja, nou, ik ben gelukkig morgen vrij en uh, Jan Smit blijft ook de hele nacht op, dus het maakt mij niet uit. Nou ja, gaaf. Ja, heel erg gaaf. Fijn uh, dat je zo uh, meeleft, Jorin. Ik bel je natuurlijk niet voor niks, dat zul ik begrijpen. Nee. Uh, maar eerst wil ik even weten, want um, hoe, hoe heb je Series request tot nu toe een beetje gevolgd? Heb je, heb je, dan, heb je er iets van meegekregen, ook de, de opsluiting bijvoorbeeld? Uh, ja, zeker. Ja. Misschien is het een beetje hoort aan mijn stem, maar ik ben nogal grieperig. Ja. Dus uh, ik heb uh, de dubieuze mazzel dat ik heel de dag thuis zit. Ja. En uh, dat ik dus uh, televisie kan kijken naar 101 TV. Dus ik heb uh, al vanaf woensdagmiddag uh, kunnen kijken naar je opsluiting of op woensdagavond dan. Wij zijn een beetje jouw behang eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, oh, okay. ja. Maar dat vind ik eigenlijk uh, een soort luxe. Want ah, ik, uh, ja. Als het maar geen lelijk bloemetjesbang is, dan vind ik het allemaal goed. Nee, precies. Ja, ik vind het hartstikke leuk om naar te kijken en naar te luisteren. Dus. Ja, heel fijn. Nou, dat is echt fijn om te horen. Um, Jorin, je hebt een plaat aangevraagd. Uh, via wat heb je echt gedaan? 0909-1336 of via de site? Ja, ik heb via de site gedaan. Via de, de site? Keer. Okay. Ja. Okay. Vroeger ook wel eens gebeld, maar dan moet je toch vrij lang wachten soms. Dus ik Ja, ja dat, dat hoort erbij. Ja, Daar zijn wij alleen maar blij mee natuurlijk. Alhoewel, er zitten een hoop mensen daar voor je klaar als je belt. Via 0909-1336. Zelfs nu. Uh, welk liedje wil jij horen, Jorin? Waarom en vooral voor hoeveel? Ja, ik heb mijn uh, eigen favoriet aangevraagd. Het is uh, van uh, Gartje en uh, Kimbra. En het is uh, Somebody That You Used To Know. Voor uh, 20 euro. 20 euro. Schitterend. Jorin, dankjewel. Ga nog even slapen. Hè? Ja, graag gedaan. Alle succes daar nog in het garen huis. Dankjewel. Now I think of when we were together.